De beste hotelkamer heeft een stuur en vierwielen. Ontdek alle campers op goboni.be. Goedemorgen, het is drie over zes. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. En goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Als je ergens vaststaat, blijkt me nog altijd hè, aan de haven van de Zeebrug, onder andere in Halle. Veel goede moeite daar, maar die gaat dansen, ik heb het beloofd. Je bent warm gekleed vandaag, hè, Kim. Ja, ik, ik euh, voel wel al dat ik het te warm ga hebben, maar ik schiet dat hier zelfs uit hè, als ik begin te dansen. Schre, graden drie over 6, Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Nou. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Het is een beetje zoals vader Abraham ooit zong. Dat is wel waar, hè? Dat is absoluut waar. Niet zo. Dat is niet goed voor de maag, hè. Als je geen eten hebt. Dank je wel, vader Abraham. Ga dansen. Ga even mee, lieve mensen. Begin jaren 80. De film Fame. Met die clip. Ken je die nog? Als die vrouw die aan gaan dansen was met Irene Cara. Moet ik het eens doen? Nou, je kan het proberen. <lacht> en toen je die voor de eerste keer zag, toen wou je zelf gaan dansen. En wel, dat gevoel zometeen. Nou, gooi. Irene Cara, 7 over 6. En we gaan nog hoger met de Bee Gees. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Zelf zo heerlijk zo hoog te zingen. Je voelt je toch meteen een vogeltje zo fijn. Geersvogel, hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, jij weet weer wat doen. Uh, ja, dat zal uh, boerenprotesten natuurlijk. Hè. Weer er zijn blokkades op de N31-expressweg van Brugge naar Zeebrugge bij Blauwe Toren. Dan verderop op de A11-snelweg tussen Brugge en Knokke zijn ook beide afritten bij Brugge-Zeehaven afgesloten. En er is ook um, een probleem gemeld nu met blokkades op de N70 in Sint-Niklaas bij het provinciaal domein De Ster. Bij Halle blijven nog ja, dezelfde snelwegen als gisteren afgesloten... Dat is de buitenring rond Brussel in Huizingen, de binnenring in Itre en ook de E429 richting Brussel aan het kruispunt met de Nijvelse steenweg. Ja jong, 31 januari vandaag. Hey, hey. Goedemorgen. morgen, je woensdag begint. De laatste dag van januari, de dag dat je hoort op Radio 2... dat er opnieuw boerenblokkades zijn. En je had iets gezien, schema. Ja, zowel in Brussel als in Antwerpen gisteren waren er eigenlijk vooral jonge boeren. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd onder de 30 jaar was. En dat vind ik toch wel heel opvallend dat die eigenlijk voor zichzelf, maar ook voor hun ouders op straat komen en dat zij degene zijn die nu het voortouw nemen. Waarschijnlijk dat die oudere boeren zoiets hebben van ja, zal onze tijd niet meer nodig zijn. En dat die jongeren zeggen van, ja, maar voor ons wel. Zij moeten nog verder, hè, ja. ja. Iedereen die buiten moet, dus ook in de blokkades daar. Je begint met veel wolken en dan kan de zon ook nog komen. Het zijn een beetje gekke dagen, want wie meegedaan heeft aan dry january, dus niet drinken in januari, kan morgen weer alcohol drinken. Het is februari, doe je mee aan het toernemen in Dan kan het vandaag nog even. Heb ja, jij meegedaan? Nee, ik heb niet meegedaan. Nee. Nee, nee. Ik vind als je altijd alles met maten doet, dan is het oké. Okay. Heel veel maten, ja. Ik heb uh, eigenlijk net meer gedronken <laughs> dan nu <waar. laughs> ja, ja. ik. Oeps. Ja, Altijd mee aan het mineraal. Heerlijk eigenlijk. Ik heb alcohol gedronken, ik zal dat ook nooit doen. Nog nooit gedaan? Ook al aan geroken? Dat gedaan? Nee. Ja, maar ik vind dat zo vies. Het mm. valt wel mee, oh, hoor. wijn. Ja, je moet het ook niet aan ruiken, je moet het gewoon opdrinken. Ja. Goedemorgen, Billy Banachak uit Peer. Goedemorgen, iedereen. Zeg wat heerlijk, we hebben een nieuwe luisteraar bij, vind het mooi. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, sinds wanneer luister je naar Radio 2, Billy? Sinds uh, januari, zou ik zeggen. Uh, jullie hebben een gang gestaan met, uh, met kerst en uh, sinds, sinds toen, dien ben ik overgestapt nee. naar jullie. Wat ja. een goede gezonde move. Je bent buschauffeur. Mag de radio dan Klopt. op in de bus? Ja, tuurlijk. Loeihard op Radio 2. Kijk, en een nieuwe buschauffeur ja. luisteraar en dan heel die bus die meeluistert. Billy, geniet van de ja, ja. dag, man. Dank je wel. Bye. Radio 2. En speciaal voor alle nieuwe en andere luisteraars. That is what is angular. Something's got a hold of me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and then devil's knocking at my door. Whoa, how do my mind? How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a tone. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones.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 Zeg maar. Op het moment dat je voetend te regen instapt om eindelijk dat retourpakketje weg te brengen waar je al dagen over struikelt, wordt er bij de buren net een pakketje thuis opgehaald. Met Select van Bol laat je retourpakketjes makkelijk thuis ophalen door een bezorger die toch al in de buurt is, wanneer het jou uitkomt en zonder ophaalkosten. Haal ook meer uit Bol met Select. Ik zie al beelden van boeren met de tractor onderweg. Kevin uit Deerlijke, West-Vlaanderen. Die is, uh, ziet van Tilt naar Deins zijn ze aan het rijden. Hij rijdt zelf met de Fiesta. Dus uh, dat is ook goed. Dat is uh, beter. Dat is geen tractor natuurlijk. Kan je misschien nog langs slalom. Hè? Maar we houden die op de hoogte van morgen. Maar er is nog nieuws natuurlijk. Want het staat op alle voorpagina's, op alle websites. Conor Rousseau, daar is hij weer. Heeft niks gezegd, maar. We weten nog altijd niet of hij terugkomt in de politiek of niet. Hij heeft wel gezegd: ik word geen lijsttrekker voor vooruit. En hij denkt nog even na. Schema van het nieuws valt nog even samen. Ja, gisteren werd daarover beslist op een congres van vooruit in Oost-Vlaanderen. En hij wordt dus geen lijsttrekker, want volgens onze redactie is Connor er naar eigen zeggen ja gewoon niet klaar voor om zich nu al in de verkiezingsstrijd te gooien. Hij zegt: het gaat nog altijd te veel over mijn persoon. Over wat hij gedaan heeft. En Klopt. niet over politiek in het algemeen. En over de inhoud van de partij. Maar zou hij nu nog lijst duwer kunnen worden? Ja, die plek staat nog open, zegt vooruit. Rousseau mag nu zelf beslissen of hij dat wil doen. De deadline daarvoor is 13 april. Heet u ook waarom dat dat 13 april is? Nee, en uh, politicoloog Karel de Vos zegt ook van... Is het wel zo slim om zo lang te wachten? Is Connor er dan wel klaar voor? Dat is nog maar de vraag. Hij zegt ook dat Rousseau wellicht zelfs verkozen kan geraken als lijsttuur. Normaal is dat heel moeilijk. Maar hij zal zoveel stemmen kunnen halen dat hij dan toch een plaats zal krijgen. En uh, ja... Wat gaat hij dan doen? Ja, de vraag is natuurlijk... Hij zegt, van ja, het mag niet over mijn persoon, maar over de politiek. Het zal toch altijd over zijn ja, persoon gaan? Ja, ik denk gaan? het ook, ja. Het vergeet, vergeten, mensen niet snel. Zowel voor als tegen. Hè? Maar, je, ja, maar ook de periode daarvoor, het is toch altijd over zijn persoon gegaan en hoe hij de dingen aanpakt. Er is toch ook niks mis mee, denk ik dan. Nee, hij heeft zichzelf ook zo in de markt gebracht. Ja, ja klopt. Eigenlijk heeft hij het zelf, is hij er zelf mee begonnen, zeg maar. maar. En dat is altijd leuk als het goed gaat, maar als het dan minder gaat, ja, dan heb je dat ook natuurlijk... Maar vooral dat je dan nog zo lang moet wachten tot 13 april. Ja, goed systeem om veel te besparen. Er wordt over jou gepraat, dus dat is dan wel weer het voordeel. Er was iemand die zei effectief van, laat die mens gewoon op de lijst staan, dan kan de kiezer beslissen en zullen we zien of de kiezer hem nog wil. Mm. Ja. Nog eigenlijk wel een goede reden. is altijd zo, ja. ja. Denk er zelf vooral even over na, lieve luisteraar. En dan kan je intussen ook even nadenken van welk popje? Of van wie zou jij een popje willen laten maken? Het gaat over Playmobil. Ja, heerlijk speelgoed. Die worden 50 en er komen nieuwe poppen op de markt van Justin Bieber en Rose en Jack van de Titanic. Wat is daar het verhaal? Ja, het merk wil zichzelf opnieuw positioneren. Want ja, speelgoedfabrikanten hebben het sowieso heel moeilijk. Ze krijgen veel concurrentie van tablets en smartphones enzovoort. En uh, Playmobil heeft het ook imago ook dat ze niet mee zijn met de tijd. Dat ze eigenlijk 50 jaar al stilstaan. De figuurtjes zijn ook nooit veranderd. Die stijve armpjes en die stijve glimlach. Ja, je ja. denkt, lachen ze echt of doen ze maar alsof. <lacht> dat is nog altijd hetzelfde. En nu denken ze eraan om uh, nog jongere kinderen te gaan bereiken. Maar daarnaast ook nog de kid adults. Dat zijn volwassenen die Graag met speelgoed spelen. Geduld. Geduld. Geduld. Ja, meteen... ja, ja. Huh, Peter. Kids en adults. Geduld. Ja. Stop met die slechte Engelse woorden, toch? Echt waar. Um, adolescenten noem ik dat dan. Kinderwassenen, eigenlijk. Ja. Wat? Ah ja, maar ja. Het gaat over ja, ja. volwassenen die graag kind willen zijn. Kinderwassenen. Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, Lego doet dat al langer. Die hebben bijvoorbeeld heel moeilijke Lego-dozen voor volwassenen. En Playmobil wil dat nu dus ook doen met dus nieuwe poppetjes van bekende mensen. Maar wie zou jij willen als poppetje? Ik zou Kim van ons willen. Oh, oh, mooi. Kim van ons. wie zou jij willen? Ik zou... Uh, oh, ik heb veel opties. Ik denk dan zomaar zo even aan Harry Styles, Koen Wouters, Mathieu Terijn van Bazaar, Jema oh. Saïsai <laughs> van de Ochtends. Ja, Ochtendso die, die, die gaan dan Playmobil nieuws voor lezen. Dat zou mooi zijn. Oh, dat zou ik denk, zijn. Tom Waas maak die een Playmobil, verkoop dan zot. Ja, dan, uh, dan heb je een topverkoop. lachen kan die op een boot zetten of uh, weet ik veel waar. <laughs> Zoveel mogelijkheden. Fabien Louagie geven jullie regelmatig toch een update waar de zijn per provincie. Absoluut Fabien, je hoort het zo meteen rond de half zeven bij ons bij Haio, ook in het uh, verkeersoverzicht. Een popje van Mathieu-Terrein, geen mm. meerdere al te dromen, dit is ze met Guusje. Hallo, Laza. Wie is hier. weer ja, ja. Je hoort hem nog steeds, hij komt dichterbij en ik zie je verder mm, tegen de spook. Diep in je brein Blijf nog even hier wacht tot de dag komt. Blijf nog even hier, we vinden het antwoord. Ik ben onderweg. Popje van Bazaar, van wie zou jij een popje willen laten maken van Playmobil? Deel het gerust even bij ons. Radio 2, goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. 2. She wants Ace of Base. All that you All that you zo klonken de jaren 90 Goedemorgen. Poppetjes. We gaan er zo meteen nog een paar voorlezen, zie Van wie of wat zou jij een poppetje willen laten maken van Playmobil? Tegenwoordig haal je... Nou volgens mij komt er een tijd dat je ze gewoon echt gewoon kan personaliseren. Maar dan nu. Het nieuws uit je buurt. De boerenbetogingen. Zo meteen... Goedemorgen, er zijn zo'n 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. Velen gaan nu met pensioen en veel anderen zitten ziek thuis. Maar er zijn net meer mensen nodig, omdat de bevolking ouder wordt en ook meer zorg nodig heeft. En de boeren gaan ook vandaag opnieuw actie voeren en wegen blokkeren, onder meer in Oost-Vlaanderen. Ook in Halle wordt de Brusselse ring nog altijd geblokkeerd... En de haven van Zeebrugge zou nog tot zeker morgen vroeg worden afgesloten door boerenblokkades. Fien Goemaar uit Waregem die vraagt het waar kan ik problemen verwachten door de boertjes. En wel, van Waregem naar Brugge, luister nu. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Antwerpen vindt Batopin heel moeilijk beschikbare locaties voor nieuwe geldautomaten. Batopin werd in 2020 opgericht door KBC, Belfius, ING België en BNP Paribas Fortis. Momenteel heeft het bedrijf in de stad 16 neutrale geldautomaten. Maar Batopin wil dat aantal nog verdubbelen. In Antwerpen loopt die zoektocht zo moeizaam door de vele historische gebouwen in de stad, zegt Marie Genaar van Batopin. We moeten nu eenmaal minimum vijf meter breedte hebben en ook hier dat de deur toegankelijk is zonder opstap. En die historisch oudere panden hebben heel vaak een breedte van minder dan vijf meter en hebben heel vaak een opstap. En daarbij willen we ook een goede mix hebben voor de Antwerpenaar zodat we niet alleen in de high shopping street zitten, maar dat we ook voldoende ruim eromheen zitten. In Turnhout, waar bewoners al langer klagen over het tekort aan geldautomaten, stelde het stadsbestuur zelf enkele locaties voor aan Baat op in en die die worden nu verder bekeken. In Deurne zijn gisteren een aantal jerrycans gevonden met mogelijke resten van een drugslabor erin. De jerrycans lagen op het domein van kasteel Erdbrugge. Welke chemische stoffen er precies in zaten, wordt nog onderzocht. En ook in Oelegem vond de politie een vijftigtal vaten met chemisch afval in de buurt van de Rietvissers aan de Zandhovense Steenweg. Ook dat sluikstort is waarschijnlijk het afval van een drugslaboratorium. In Mechelen heeft het gisteravond eventjes gebrand in het historisch pand het Schipke. Dat was net Gerestaureerd om er een koffiebar te openen voor Museum Hof van Busleiden. Een stapel houten eiken planken die voor de renovatiewerken werden gebruikt, waren in brand gevlogen. Een buur had dat gezien van op het appartement aan de overkant. Dankzij die alerte over de buur was de brand weer snel ter plaatse en bleef de schade beperkt tot wat geurhinder in het museum. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Sport. In het voetbal won Westerlo gisteravond in het Kuipke van Brugge met 4-2. Al na een half uur stond Westerlo 4-0 voor. Later volgde nog een own goal en een goal van Brugge. De trainer van Westerlo, Rick de Mil, was dan ook vooral tevreden over het begin van de wedstrijd. Ik kon touw vooral uh, de eerste, het eerste half uur. Uh, was van ons uh, enorm scherp. We hebben het voetbal willen brengen die we, die we voor ogen hadden. Het plan uh, die we hadden uh, hebben de jongens uh, perfect uitgevoerd. En dan, uh, ja, dan geven we ze toch... Uh, een klein beetje hoop uh, door uh, onze eigen fout en die dingen die moeten eruit. Maar uiteindelijk uh, vind ik dat wij oververdiend uh, deze overwinning hebben. Een kwartiertje na de aftrap verzamelde een veertigtal tractoren even voor het stadion van Westerlo, maar de boeren hebben de wedstrijd niet verstoord. Zwaar bewolkt met vanmiddag mogelijk opklaring, het wordt zo'n 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van 14 Nieuws. Als je nog de weg op moet, kijk nu even mee in de app van Radio 2 en luister naar H.I.O. Vertel eens, Haio, waar staan de problemen? Ja, goedemorgen. Ja, dus de blokkades, hè? boerenprotesten op de N31, expressweg van Brugge naar Zeebrugge, bij Blauwe Toren, op de A11-snelweg, dat is verderop even, tussen Brugge en Knokke, ook aan beide afritten bij Brugge-Zeehaven. En er is ook een kolonne gemeld op de N70 in Sint-Niklaas, bij het provinciaal domein De Ster. Bij Halle blijven dus ook een aantal snelwegen afgesloten, dat is de buitering rond Brussel, in Huizingen. de binnenring in Iteren, en de op de E429, ook naar Brussel nog steeds aan het kruispunt met de Nijvelse Steenweg. Daar sta je ja, toch al een kwartier in de file hoor. Dan de E19 richting Frankrijk is ook nog steeds dicht bij Nijvel maar wel goed nieuws op het knooppunt Dossoe bij Namen. Daar zijn alle verbindingslussen en de E411 en de E42 helemaal open. Dat is sinds vannacht zo. En dan één gewone file nog op de Antwerpse ring richting Gent. Tien minuten aan de Kennedy tunnel. We zitten met een primeur deze week. Is het waar? Aber ja, normaal zit hier toch altijd met de Antwerpse Ring. Ah, ja, ja. Ja. En, en nu sluit ik er mee af. Ja. En nu sluit je af. Het zijn bijzondere tijden. Wow, wilde, wilde, wilde dagen. Dankjewel. Alles volgen nog altijd bij ons op 14 Nieuws. Maar daarnet waren we bezig over iets veel vrolijkers. Playmobil. Die willen dus poppetjes gaan maken van bekende mensen. Onder andere Rose en Jack van de Titanic. Met zo'n plank ziet vormen. Top Kwamen er nog andere voorbeelden binnen? Ja, bijvoorbeeld. Uh, ik ga eens even kijken wat mensen willen. Van Maggie de Lego Blok. <laughs> bijvoorbeeld. Ruben van Gucht en Blanca. Ik weet niet hoe je het thuis spreekt. Vlasic. Ah ja, zijn vrouw, ja. Dat is een Kroatische dame. Uh, en er zijn mensen die heel graag onze studio in Playmobil willen. En dan ons als poppetjes erin. Oh, dolle boel. Zou toch leuk zijn? Goedemorgen, dag Frederik van Neste uit Menen. Goedemorgen. Ja, jij wil Wendy van Wanten. In Playmobil. Ja. Vertel ons alles, Tuurlijk. Frederik. Alles. Ja, je bent ook een kind van de jaren zeventig, denk ik. Ja. Onderin, denk ik. Dus de tijden van de pinnipclub, dat was toch mooi, mooie dame. Ik dus kan dat alleen maar van horen zeggen, ver. Frederik. Ja, maar. van horen zeggen. Ja, dat hoop ik van jou. Zeg, Frederik, en, en dan heb je dat popje. Wat, wat ja. ga je daar dan mee doen? Oh, ah, op de kast zetten, Nee, natuurlijk. Gewoon naar kijken. Gewoon naar kijken, ja. Hmm. Ik weet niet of als ze dat ze er nog goed eruit ziet, dat weet ik niet. Dus dat is wel een dat Jawel, jawel. Onze wenden zitten er nog altijd fantastisch is goed uit. geconserveerd, dat ik, dat Ja, ja. want um, Zij las brieven voor in de pin-up club, want je had ook nog um, die meisjes... Ik denk dat het altijd hetzelfde meisje was die de glazenwasser binnen riep. Ken je dat nog, Frederik? Jij bent heel goed op de boot. Ja, ik heb het van horen zeggen, Allem, Frederik. Maar voor wie in de ja, app kijkt, ook. je moet zijn gezicht zien nu. Hij, hij ligt zo'n beetje op, Peter. Ja, je moet ergens informatie nee, halen in de jaren zeventig. Dat is de jaren tachtig ja. ook al, Frederik, denk ik. Ja. Dat is klopt. dat. Lang ja. geleden, maar goed, dankjewel voor je constructieve bijdrage. Geniet van de dag, Frederik. <laughs> dag, fijne dag iedereen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Laat je deze zomer betoveren door de sprookjesmusical Sneeuwwitje. Ik wil Sneeuwwitje kussen. Eén keer. Vanaf 2 juli exclusief in het Plopsa Theater in De Pannen nu je overnachting in het Plopsa Hotel of je ticket voor Plopsaland te Pannen en beleef deze musical extra voordelig. Alle info op sneeuwitje.life. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 Mama, number five. Jump up and down, and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left, and one step right. One to the front, and one to the side. Clap your hands once, and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it A right. little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see.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 Hey! <laughs> Mambo number five. Ah! ...was ooit een vraag in de slimste mensen ter wereld. Hij heeft mij kapot gemaakt. Ik moest al die vrouwen herkennen. Van hey, en je wist het niet? Oh, nee, man. ik had niet door dat het Loubega, mama nummer 5 was. Ah, okay. ah ja, er kwamen ze oh. tijdens een fotogronde. Ja, ja, ja, dat, vreselijk. Lieve mensen, waar was je twintig jaar geleden toen je voor de eerste keer dit hoorde... En naar de heerlijke VRT's hier in het eiland keek. Over een bedrijf waar erg bijzondere dingen gebeurden. We vieren die vandaag, de 20 verjaardag exact. Met onder andere Alain van Dam van het eiland. Oh, zalig. Acteur Tom van Dijk en de bedenker, regisseur Jan Eelen. En het mooie is, Tom van Dijk van Herentals van de Kempen. En daar neem ik je even mee naartoe. Want Goedemorgen, morgen. Denk ook even mee over dit. Als je al een tijdje in een dorp of een stad woont, dat verandert zo hard. Hoe is het dat je dan een stickerboek kan maken en stickers kan verzamelen? Over hoe het er vroeger en nu uitziet. Zoals die voetbalboeken waar je spelers verzamelt, bijvoorbeeld. Oude foto's van de straten en gebouwen, altijd goed om te zien. En dat doen ze in Herentals. Willy Geboes, goedemorgen. Goedemorgen. Willy, je bent van de geschiedenis- en heemkundige kring Herentaldum. Nou, oh, klinkt goed hè? Een stickerboek, met welke foto's is dat, Willy? Ja, dat is uiteraard. Enkel met foto's van vroeger, uh, we proberen een beeld te creëren hoe onze voorouders leefden en woonden, hoe hun omgeving was. Dus het gaat niet enkel over gebouwen, het gaat ook om gebruiken, verenigingen, stoeten, processies, noem maar op. Geef eens het dus leukste proberen... voorbeeld voor jou, dat je zegt van die foto mocht niet ontbreken. Het leukste voorbeeld, ja, als geschiedkundige, heemkundige en herentalsenaar, vind ik een van de mooiste voorbeelden. Een glasfoto die we recent hebben verworven van de oude bovenpoort, dus een van de stadspoorten. <lacht> uh, dat is een glasfoto van anno 1900, zelfs iets ervoor. En het verhaaltje aan de bovenpoort, bovenpoortjes, dus daar staat een woning tegen gebouwd en dat was eigenlijk een woning zonder voordeur. <lacht> dus dat was de, nummer 1 van een straat, laten stellen, maar die had geen voordeur. De voordeur bevond zich in de poort. Dus oh, nee. de bewoner moest via de poort in zijn huisje geraken. Kijk, waar dus dat was is is een kleine anekdote, maar dat is ook een zeer, zeer mooie foto. Dat is één van de vele, hè, want er zijn er 175. Oh. Allee, en nog... <lacht> zeg maar, Willy, waarom, waarom vinden mensen dat zo fijn? Goh, waarom vinden ze dat zo fijn? Uh, ik, ik vind het fijn om, om de beelden van vroeger te, kijken, te, te bekijken die ik ken. Bijvoorbeeld de kiosk die op de markt stond, waar ik als muzikant nog op gespeeld heb. Ehm... Mm uh, het zijn oude herinneringen die naar boven komen, maar ook jonge mensen, denk ik, kunnen geïnteresseerd zijn in een oude foto van een straat waar dat ze nu wonen en, en waar dat ze kunnen vergelijken. Waar dat er misschien niks meer van staat. Ja, en zich vooral verbazen van hoe zag dat eruit vroeger. Nu, inderdaad, jullie, inderdaad. jullie zijn niet de eerste in andere steden en gemeenten, gebeurt dat nog? Daar was dat een stormloop met de ruilbeurzen. Wat verwacht je nu zelf? Goh, de verwachtingen, ja, de verwachtingen zijn gespannen zou ik zeggen, maar wij hebben geen, geen enkel idee wat het gaat worden. Uh, ik durf het ook niet vergelijken met omliggende dorpen waar het al gebeurt is, Herentouw, uh, Kasterlee. Mm -hmm. um, daar, daar was het inderdaad hebben wij gehoord een stormloop. Uh, maar een dorp, denk ik, is iets anders dan een kleine centrumstad. Omdat uh, in een dorp heeft men nog meer autochtonen daar. Daar, is, daar zijn de, de mensen en de oh, kinderen ja. die blijven wonen in een ja. ...in een stadje ja. is er meer uitwijken en inwijken. Mm. En, mm. en vandaar dat ik het niet durf inschatten. Maar wij hopen natuurlijk op een groot succes. Dat zal wel. Ja, het is heel tof. Um, ja, Kim gaat het ook helemaal geweldig vinden. Vanaf morgen kun je het boekje dus gratis krijgen in de lijzen van Herentals. Top. En dan de, de stickers kun je dan kopen of krijg je dan bij aankoop van een bepaald bedrag. Willige Boes van de geschiedkundige en heemkundige kring Herentaldum... Tom van Dijk is ook uh, ja, oorspronkelijk van Herentals. Is daar een foto van? Nee. Je nee, nee. miste kans, Willy. Je miste nee, kans. Daar, daar. Als hij zo ergens toevallig nee, op straat stond of zo. Ah, het zou mooi geweest. Als klein Tommetje zo, stel je voor. Aan het plaatselijke café. Ja. ja, maar ik denk dat Tom nog iets te jong is om in ons boek te komen. Ja. Ja. Het is op de radio geweest, Willy Geboes. Dus het wordt sowieso een succes. Geniet ervan. Veel succes, hè. Ja, dankjewel. Bye. Dag. Het is 16 voor 7, goedemorgen. Dit zou wel een liedje kunnen zijn waar de boeren mee aan de slag kunnen. We didn't start the fire. Now a fire. Nou, barbecue daarbij. Panmunjom, Randall, the king and I And the catcher in the right Eisenhower vaccine England's got a new queen Marciano, liberati, satire the goodbye We didn't start the fire It was always burning Since the world's been turning We didn't start the fire Well, we didn't light it But we tried to fight it Joseph, Stalin, Malenkov Nasser for or Rockefeller, Kapan communist block. AIDS, crack, Bernie gets, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roller, cola wars, I can't take it! Geschiedenislijstje van Billy Joel. We didn't start a fire. Dat is toch lekker wakker worden op GoeiemorgenMorgen. Bo, er is nog altijd wel heel veel te doen met de boerenblokkades. Als je er zelf eentje gezien hebt die we nog niet zouden gezien hebben, deel die absoluut even in de app van Radio 2, kunnen we elkaar informeren. En dan was er nog Gilberte Kerkhofs uit Hechten Excel. Goeiemorgen Gilberte. Goedemorgen allemaal. Daar waren we bezig over Playmobil, die gaan mannetjes ja. laten maken van bekende mensen. En wie zou jij willen in een Playmobil-versie? Gary Hager van. Gary uh, Hager. Ben, ja, geleden. Ja, ik ben super fan van. En dan. En de... ik ga die kaart laten maken, zoals hij 25 jaar geleden was en zoals hij nu is. Ja, Ja, dat is nog net wat anders natuurlijk. Oké, okay, en wat zou je ermee doen dan met het poppetje? Gewoon bij de radio zetten. Ik heb daar dus de cd's van. En gewoon als attribuut, zal ik maar zeggen... Uh, gewoon... Gaten in de markt, hoor. Er zijn gaten in de markt gevonden. Dankjewel, je Gilbert. Geniet van de dag. Fijne ochtend. Dankjewel. Weet je wat het is ook met Goedemorgen Morgen? Hoe lelijk de wereld ook is, hier hoor je de beste verhalen. En de meest positieve vrouw van Vlaanderen. Margot van de Regio. Die werkelijk zich een weg baant door heel Vlaanderen, alle regio's. Luister goed. Goedemorgen Margot van de Regio. Goedemorgen. Oh, is leuk om te zien, je zit op je hukje. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar vooral, wie zou jij een Playmobil vorm willen? Uh, Pommelien Thijs. Pommelin Thijs. goed idee. Ja. En hey, dat zou verkopen, man. Maar dat, dat gaat echt verkopen. Oh, goeie bal, zeg. Maar vooral, je zit op dit moment neer. Het is me allemaal heel onduidelijk. Je zit in West-Vlaanderen, in Anzegem. Iedereen die ja. luistert of kijkt, vertel ons alles. Wel, ik zit achter een struik, inderdaad, in Ansichem, met een paar leerkrachten van de Vrije Basisschool, de Verrekijker in, um, ja, in Ansichem. En we gaan ons recht zetten, want het is een hele speciale dag voor Marleen vandaag. Het wordt een van de meest emotionele dagen uit haar leven, denk ik. Want juf Charlotte, wat is er zo speciaal aan Marleen vandaag? Uh, het is vandaag, juf Marleen, haar laatste schooldag. Ze gaat vandaag uh, officieel met pensioen. Ja, na meer dan veertig jaar ga ik er toch even bij zeggen. En we zijn nu naar haar vermette woning aan het stappen en ze ziet ons al vanuit het raam. Ze heeft totaal geen idee wat er gaat gebeuren vandaag. Het is een dag vol verrassingen, maar ik ga ervoor. Ze ik? Ze gaat de deur aan open doen, maar ik ga toch op de bel duwen. Ze komt eraan, Juf Marleen. Hallo, dag, juf Marleen. Goedemorgen. <lacht> Hallo, goedemorgen. Ik ben Margot van de regio van Radio 2. We gaan jou vandaag meenemen naar school, want het is een zeer bijzondere dag voor jou. Uh, het is een dag vol verrassingen. Ik weet ook niet wat er allemaal gaat gebeuren. Niet. Nee? Vind je het spannend? sterft van de zenuwen. Je sterft van de zenuwen, dat is niet de bedoeling. Ja, allemaal. Vraag de touwtjes zelf in handen. Ah, oei. Dan heb ik slecht nieuws voor u. Want dat gaat vandaag totaal niet gebeuren. Maar ik kan u wel al één ding zeggen. Het wordt een hele fijne dag voor jou. Oh ja, dan is het goed. Zometeen gaat er hier ja, speciaal vervoer uh, voor u op de oprit rijden. En uh, dan ga ik het gewoon over u laten komen. Is dat oké? Okay? Ja, dat is goed voor mij. Oké, okay, kijk. Straks het hele mooie verhaal van juf Marleen van de Vrije Basisschool in Anzegem. Maar eerst ga ik haar even laten bekomen, want ja, zoals je het woord ze sterft van de zenuwen. En ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar, dat wil ik toch ook helemaal niet. tegen sterfgeval van de zenuwen op Radio 2. Dat, <laughs> dat, daar zijn we niet voor opgestaan. Volg het allemaal zo meteen bij Radio 2. En dit, ja, toch wel een helft van bij ons ook. Wim Soutaar.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 Dit wil ik niet meer, dit wordt voor ons de ommekeer. We gaan dansen in de zon, baden in het licht, ja we omarmen het leven. Met een laag op ons gezicht, we komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven. Van het leven We gaan dansen in de zon Balen in het licht Ja, we omarmen het leven Met de lach op ons gezicht Waar komen samen In hetzelfde verhaal En genieten van het leven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 I used to be young. Dat ze alleen maar goede dingen maken. Miley Cyrus used to be young. De boerenblokkades, ze blijven maar binnenkomen. Silke Goedrie uit Merebek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het bij jou daar qua blokkade? Um, well, ik ben momenteel veilig toegekomen op mijn werk. Um, maar ik weet dat er nog wel uh, wat acties op de planning staan. Dus uh, succes aan iedereen. Uh. Hoe weet of, jij dat? Uh, Hoe weet jij dat, <laughs> Um, ik zit zelf in de groene kring. Het uh, is dus een vereniging van jonge landbouwers, van Vlaamse jonge landbouwers. Dus uh, wij worden wel via WhatsApp-groepen uh, en Facebook enzovoort op de hoogte gehouden van waar dat er nieuwe acties kunnen zijn. Ja. Dus ik dacht, ik laat het even weten aan, uh, aan jullie. En wel, er was uh, nog eentje binnengekomen ook van, uh, van Patrick. En die heeft een blokkade gezien op de Steenweg op Zevendonk aan de lichten voor de snelweg van Turnhout naar Kasterlee. Kijk, toch mee opletten. Zulke dankjewel voor je ja. even te informeren. En ja, goeie moeite daar allemaal mee, hè. Super. Jullie ook veel succes. Baba. komt goed. Eén, we gaan de Baba. boel niet blokkeren. Hè? Dat gaan we niet doen hè? vandaag. Nee, nee, dat niet. Bij Eliza Was here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu. Boek jouw vakantie op ElizaWasHier.be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 het wordt een mooie ochtend op een of andere manier. Wel, want we vieren 24 jaar het eiland. Ziver. geziever, Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. En jij vuurt mee. Het is 7 uur VRT Nieuws. Shema Saizai. Goedemorgen. Ook vandaag gaan de boeren nog actie voeren op verschillende plaatsen. En er zijn 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. De boeren gaan ook vandaag opnieuw actie voeren en wegen blokkeren. Ze zijn onder meer met tractoren onderweg naar een druk verkeerspunt in Aalter in Oost-Vlaanderen. Deze boer doet mee en hij vindt het echt tijd om actie te voeren. Die onzekerheden, dat is een frustratie. Ik zou dat liever, lijkt vandaag, liever niet doen. Maar om duur, hoe kunnen wij ons toch uiten we naar ons luisteren? Dat is ons probleem. Dat is wel heel frustrerend. Tegen dat een landbouwer op straat komt, is het al hoog. Wij zouden dat niet doen, moest het niet nodig zijn. Ook in Wetteren wordt een druk verkeerspunt bezet. Een middelbare school daar geeft vandaag online les, omdat kinderen en leerkrachten niet op tijd op school geraken. En ook op enkele andere plaatsen zijn er nog boerenblokkades, zegt Erik Slep van Wegen en Verkeer. Wat de Brusselse ring betreft, daar blijft in Halle de binnen- en de buitenring nog steeds afgesloten tussen uh, Nijvel en Huizingen. En dan komen we bij de haven van Zeebrugge. Daar zijn heel wat kruispunten en terminals afgesloten. We kunnen zeggen dat er heel wat... Uh, Hinderis. Dat is op dit moment de hinder op de snelwegen, maar we verwachten dat dit tijdens de dag wellicht nog zal toenemen. En de boeren beginnen ook distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Gisteren gebeurde dat eerst met het distributiecentrum van De Leijze in Nienhoven. Gisteravond ook met dat van Kolruit in Gellingen in de provincie Henegouwen. Er zijn zo'n 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. Dat zegt de Algemene Unie van Verpleegkundigen. Daardoor is de werkdruk voor iedereen die nu in de zorg werkt nog hoger. En het is ook niet goed voor de mensen die zorg moeten krijgen. Er zijn verschillende redenen voor het tekort, zegt Wouter de Kat van de Unie van Verpleegkundigen. Eigenlijk zijn er nog te er mensen die aan de opleiding verpleegkunde beginnen. Er zijn ook veel mensen die afhaken omwille van ziekte. Eigenlijk één op tien van de verpleegkundigen is momenteel oud omwille van ziekte. Tezelfde tijd is er ook de pensioneringsgolf. Mensen van de babyboomgeneratie die nu te vol op pensioen gaan. En ook mensen worden ouder en hebben meer nood aan zorg. De NMBS heeft vorig jaar 7% meer treinreizigers vervoerd dan het jaar daarvoor. 244 miljoen mensen in totaal. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal reizigers stijgt. Ongeveer een derde van hen heeft een woon En ook het aantal jongeren dat de trein neemt met een studentenabonnement blijft stijgen. Tesla-topman Elon Musk krijgt geen bonus van 55 miljard dollar. Een rechter in de Amerikaanse staat Delaware heeft beslist dat hij daar geen recht op heeft. Musk had dat zo geregeld voor zichzelf, maar een aandeelhouder vond 55 miljard veel te veel en stapte dan naar de rechter en die geeft hem dus gelijk. In het voetbal heeft Club Brugge 3-3 gelijk gespeeld tegen de laatste in de stand, KV Kortrijk. Kortrijk kon helemaal op het einde van de wedstrijd nog gelijk maken. Brandon Mechelen van Club Brugge is teleurgesteld. Dan komen we 2-2 en dan 3-2 en dan denk je van we gaan hier rustig uitspelen maar dan in die, in die laatste minuut of zo denk ik, zakken we ineens helemaal in. En valt die bal een keer goed voor en uh, het is echt balen. Westerlo won gisteravond met 4-2 van Cerkele Brugge. En in de Africa Cup voetbal heeft Zuid-Afrika met onze landgenoot Hugo Broos als coach verrassend Marokko uitgeschakeld. Twee jaar geleden speelde Marokko nog de halve finale op het wereldkampioenschap. Maar nu in de Africa Cup is het dus Zuid-Afrika dat naar de kwartfinales gaat. Oh. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen vindt Baatop in heel moeilijk locaties voor nieuwe geldautomaten. En dat komt omdat er zoveel historische gebouwen zijn in de stad. En in Mechelen heeft het gisteravond eventjes gebrand in het historisch pand Schipke. Dat was net gerestaureerd om er een koffiebar te openen voor Museum Hof van Busleiden. De schade bleef beperkt. Zwaar bewolkt, het wordt zo'n 9 graden vandaag. Meer nieuws aan uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws. Hoe zit het allemaal? In welke provincie staan we stil? En waar zijn de blokkades? Je kan meevolgen in de app van Radio 2. Daar zie je de kaart ook. Maar de stem van Hajo die legt het allemaal uit. Hajo, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen west vlaanderen Dus de meeste toegangswegen naar de haven van Zeebrugge zijn geblokkeerd. Dat is onder meer zo op de N31-expressweg van Brugge naar Zeebrugge bij Blauwe Toren. Op de A11 verderop tussen Brugge en Knokken aan de afritten bij Brugge-Zeehaven. En ook op de N70 trouwens in Sint-Niklaas-Oost-Vlaanderen bij het provinciaal Domein. De sterren zijn er problemen. Verder inderdaad, net binnengekomen, dus de Aalter. Daar is intussen de N409 vanuit de Deinze afgesloten. Maar dus later vanmorgen zou het hele complex in Aalter dus daar last van kunnen ondervinden. En in Wetteren bezetten een twintigtal tractoren de rotonde en de op- en afritten van de E40. Het verkeer kan er wel door, maar je moet rekening houden met grote vertragingen, vooral vanuit Oosterzeelen. Bij Hallen blijven de snelwegen ook gesloten. De buitering rond Brussel, kwartier aanschappijst. Daar, ...van Beersel tot Huizingen. en op de E429 naar Brussel... ...aan het kruispunt met de Nijvelse steenweg. 20 minuten daar uh, ben je kwijt. Op de E19 richting Frankrijk blijft ook de snelweg gesloten bij Nijvel. Uh, wel is het knooppunt Dossoe bij name helemaal open. Dat is wel goed nieuws. Verder is het een beetje aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent... ...zo'n tien minuten aan de Kennedy-tunnel. En dat is ook zo op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoort. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. Goedemorgen. VRT Radio 2. I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world romp up.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 Stone hanging around my neck, see. Cut it, look me through a break my back, see. I gotta see what I feel for. Waarschijnlijk straffenzanger is ook live. Die zingt er nooit naast. Als je die ooit nog eens kan zien, doen, doen, doen. Anouk, die kan zingen. Die komt uit Holland en die wist iets over mij. Waar weet hij over jou? Hij eh, heeft wel gemoeid luisteren wat hij over mij te vertellen had. Hallo, dit is Anouk hier. En ik moet zeggen dat Peter van der Verre een lekker wijf is. Wow. <lacht> Goedemorgen morgen! Goedemorgen! Oh, ja, de feiten zijn intussen verjaard. Lieve lieve mensen, het is vandaag 31 januari. Welkom bij Radio 2. Goedemorgen morgen. Het is de laatste van januari met nog, vast nog niet de laatste boerenblokkade. Zometeen daar een verhaal over. Als je naar buiten moet je beginnen met veel wolken. En dat kan de zon er zijn. Maar een top televisietip vanavond bij ons op VRT1. De nieuwe show, ik vraag het aan. Waar bekende mensen een song cadeautje krijgen. Een song die enorm veel voor hen betekent. En die wordt dan gezongen door een verrassingsartiest. Je hebt het ook gemeemaakt, hè? Ja, ik kijk er naar uit, want ik denk dat we heel veel over mensen gaan te weten komen. Het is echt top. Het is goed gemaakt, ziet er goed uit. Vanavond meer bij DJ David in Radio Spits. Daar hoor je ook de muziek van het programma. Het is met Niels de Stadbaden. Het kan slechter allemaal. Niels de Stadsbader op dit moment hopelijk door de blokkade geraakt. Want er staan lange kolonnes. Er is er eentje vertrokken. In de buurt van Aalter, luister even mee. Want een van de boeren die nu meerijdt is Bert Bert van Loken. Goedemorgen Bert. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Beschrijf eens, wat zie je daar rond je, Bert, op dit moment? Um, tractoren, tractoren en nog eens tractoren. Ja, je bent aan het rondpunt van Aalter. Ik komt hetzelfde uit Lotenhullen. Jullie zijn begonnen om half zeven. Uh, er is wel begeleiding van de politie. Hoe gaat dat precies dan? Um, er rijdt een voertuig uh, van de politie voor ons. En een, ja, ik schat een twee kilometer achter ons ook. Allee, dus ik denk dat de kolom een twee kilometer lang is. Nu. En, blijf, één en, en blijven ze dan straks ook bij jullie staan? Of, of uh, om te kijken of jullie nee, nee, geen vuurtje ver... stoken of zo? Dat weet ik niet. dat denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, maar wij zijn ze zodanig veel dat we eigenlijk niet weten wat er vandaag gaat gebeuren. Of wat hmm. er, ja. Ik zie hier cijfers van 400 tractoren zelfs. Wat gaan jullie dan exact doen voor de mensen die er eventueel nog langs moeten? Wat, uh, ja, wat gaan ze kunnen tegenkomen? Uh, wij gaan uh, beginnen met filterblokkades, omdat wij ook flyers hebben om uit te delen aan de mensen met ons standpunten en waarom we hier staan. Hmm. Natuurlijk, naarmate de dag vordert, zal er wel een beetje meer nervositeit komen en zal er misschien wel harder opgetreden worden. Denk, denk ik, vermoed ik. Dan geef jij jouw situatie. Je bent veehandelaar. Wat moet er voor jou veranderen, Bert? Wat moet er voor mij veranderen? Veel. Maar het probleem is, ik ga wekelijks bij heel veel landbouwers en die mensen lopen gefrustreerd, lopen gedemotiveerd. En dat werkt er dus zodanig op mijn systeem... dat die mensen eigenlijk geen toekomstperspectief hebben. En daarom heb ik iets georganiseerd. En, en ik denk dat we vandaag van een groot succes mogen uh, spreken. En, en dat, we, ja, dat dat wel geacht wordt van de mensen. We hebben, we hebben hier juist een, een, een mensen gepasseerd... die een duim opsteekt naar ons. Dus ik denk wel dat... We, ...modale burger achter ons acties staat ook. Jawel, ja, daar gaat het over. Want premier Alexander de Croo, die zei... ...we begrijpen het, maar mannetjes en vrouwtjes... ...let toch op met die acties, want de bevolking... ...gaat dat niet plezant blijven vinden. Wat vind je daarvan? Dat is verstaanbaar, maar als, als een gewone werknemer... ...ook zijn zin krijgt op zijn bedrijf... staken de, de vakbonden ook. Dus waarom zouden wij het recht niet aan om te staken? Natuurlijk, wij zorgen er ook voor... ...al de hulpdiensten kunnen passeren... wij werken ook met filterblokkades... Eh, volledig toe gaat het voorlopig niet. Natuurlijk. Mm. Nou, ja. als, er, als er een honderd een, een, een passeert of zo, laten we die zeker door, natuurlijk. En als er mensen moeten passeren, laten we die door. Wij zijn geen boemannen, wij willen gewoon ons mening laten tonen vandaag. Een grote actie daarin Alter zegt Bert van Loken: Hoe lang gaat dit nog door? Tot, ik denk, tot, uh, ja, tot de regels aangepast worden uit Europa. En tot, tot dat, ja, er moet gewoon meer toekomst her Allee, Ik heb jonge klanten die... die die met hart en ziel het bedrijf ze overnemen van, van, hun, van hun vader of vader en moeder ja. Ja. en die het gewoon niet zien zitten door de regelgeving maar ik ja. vind dat super super jammer en, en dat stoort mij in hoor we hebben ook trouwens uh, nog beelden ook van die filterblokkade. Die kan je nu zien in de app van Radio 2, hoe het er op dit moment aan toe gaat. Er is voorlopig nog geen barbecue aangestoken, Bert van Loken. Zijn daar Nog niet, daar van? is nog iets voor nee. te vroegen. Nee, nee, iets te vroegen. Ze zijn begonnen met koffiekoeken en de, de barbecue vol. Oh, oh dat is catering. En hou Radio 2 op, daar word je goed gezien van. fijne ochtend, man. Salut. Voilà. dankjewel. Radio 2. Alle informatie over de boer en de blokkades check vooral veertiennieuws.be. Daar kun je zien waar het eventueel vaststaat vandaag. Goedemorgen. Ik zit in mijn eentje in Bachapel. Te kijken hoe hij jou iets vertelt. En ik weet dat jij straks om hem lacht. Het ergste is, ik mag hem wel. Maar dat je alles hoorde wat ik dacht, alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon, hoelang ik jou die niet had gezegd straks. Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht, hoe je kijkt, deed je dat vroeger. Yeah. Uh -huh. Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon Hoop dat ik jou dit niet ga zeggen straks Dat had ik, dat had jij Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Ingewikkelde discussie natuurlijk, dir de deurwaarder. Ja, respect voor de acties van de boeren. En uh, ja, de lijn en het spoor dan niet. Kijk, twee maten, twee gewichten. Dat is vaak zo. We volgen het allemaal op. Zeg maar, die Maxim die bertover toch werkelijk elke man en vrouw in Vlaanderen. Ja, zee. ah wel. Hè. Ik zag hem optreden op de kastaars en die jongen ja. had moves. Ik vond dat wel goed. Plots was er geen Koen Wouter en geen Mathieu van het te, van terrein meer. Uh, ja, die waren ook ergens in de buurt. Hè, maar ja, het was wel goed. Mm. Lieve luisteraar, we krijgen lezerbrieven bij Goedemorgenmorgen met de vraag... Zeg, verkoopte die Goedemorgenmorgen ook niet... Nee, dat... Uh, nee, sorry. Dat kunnen we niet doen. Dat is te uniek, die kan je alleen winnen met Punto Punto. En je speelt mee over een dikke twee minuten als je nu Punto Punto appt in die van Radio 2. Doen. En zaterdag, feestje. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn de Weekwatchers er uiteraard opnieuw met Kamal Karmach als Weekwatcher. En Isabelle A. die komt live optreden vanuit het prachtige Oostende. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Venetiaanse gaanderijen in Oostende. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 de Kimbo Supermarktkramer. Nu de Varkensrinsburger 1 plus gratis. Dat is de mondvol, het bijksken ook. En dat voor die prijs. Kimbo. Een trektocht door het Atlasgebergte? Of een yogatrip in Thailand? Ieder zijn eigen idee van vakantie. Vind uw droombestemming op het vakantiesalon van Brussel. Van 1 tot 4 februari in Brussel's Expo. En ontdek Marokko als gastland. Info en tickets op vakantiesalon.eu Nu tot 20% vermindering op al onze kortingen. En als je eergisteren bestelt, krijg je twee producten voor de prijs van 4. En omdat het vrolijke vrijdag is, is het op de webshop 2 plus 0 gratis. Radiospot gehoord die niet hoort? JEP. Meld onethische reclame op jep.be. JEP, de jury voor ethische praktijken in zaken reclame. Oeh, misschien is dit leuk voor de zomerschat. schat. En ligt er aan het strand? Maar ja, en bovenop een berg, een oh. aan en midden in het bos. Waar is dat? De beste hotelkamer heeft een stuur en vierwielen. Huur een camper bij Goboni en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk op gobooney.be. Go, go, go, go. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En met iemand van uh, ja, een knelpunt, beroep toch wel thuis zorghulp. Koen Beekman uit Kemzeke. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen, Peter. Kim en Schema. Dag, Koen. Vooral Kemzeke. dat is in de buurt van Sint-Niklaas. Conorousse, zo'n land bijna. Ah. Zijn, wat denk je? Komt terug? Want hij terug, man heeft nog tijd wat in april om erover na te denken. Ik denk het niet. Wat zou je zelf doen? Dat is mijn gevoel een beetje. Ik zal nog wachten. Beetje wachten. Oké, okay, we geven het ja. door. Dank je wel. Koen, dank je wel voor de politieke analyse. Nu de rest. Hè. Punto, punto. De klok start zo meteen. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan. hebben je drie juiste antwoorden. Dan win je die. Exclusieve morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de L. Welke L mag zeker niet wiebelen en gebruik je om naar boven te klimmen? Pas. Welke M is het televisietypetje van acteur Rowan Atkinson en praat bijna nooit in de serie? Mr. Bean. Welke N was de Limburgse gemeente die in 2019 fuseerde met Overpelt? Pas. Welke O was de naam, van een, ja. Welke o was de naam van een album van Clouseau en een geelachtige kleur? Dat is... oh, nee. oh, oh bon. ja. Oeh, zo nipt. Oké, okay, de L, dat is de ladder, die mag niet wiebelen. En die gebruiken om naar boven te klimmen. Mr. Bean, wist je dan wel, goeie bal. Een neerpelt, ja, goed herpakt hoor. Dus uh, rekenen we goed. En dan, album van Clouseau en een geelachtige kleur. Dat was oker. Ponto, punto, punto. Oh. Geen fan van Clouseau. Jawel, maar ja, ze kan het niet allemaal. Maar nu niet meer, hè. Ah ja, zo gaat dat dan. Nee. Koen, dankjewel om mee te spelen. Geniet van de dag. Punta, punto. Graag punta, punta. Speel morgen zelf mee en win jouw goedemorgen, morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. En dan denken mensen: jongen, ik had het wel gekund. Schrijf je in punto punto in onze app en morgen meespelen. Cockrobin, Robin, goedemorgen. Stijlarts. renoveert uw badkamer. Hallo, Sabine Hagedoor, goedemorgen. Goedemorgen. Voorlopig nog niet in een blokkade vastgeraakt, Sabine. Uh, ik zit nog gewoon thuis op een stoel, <lacht> dus uh, kan er kan daarop niet veel gebeuren eigenlijk. Ik zie plots een leeg huis met een vrouw op een stoel, dat is heel bijzonder. <lacht> en een computer- en weerkaarten. <lacht> <lacht> Vertel eens, wat krijgen we vandaag? Uh, ja, we zitten nog altijd in uh, zachte zeelucht. Uh, op dit moment temperaturen ergens ja, rond een graad of zes, dus dat valt goed mee. En strak gaat het nog naar acht uh, of negen graden. Iets koeler dan gisteren, maar uh, best wel aardig voor de tijd van het jaar. Ja, ook veel bolking. Het zal overwegend grijs zijn deze ochtend. Hier en daar een beetje nevel. Maar er komen opklaringen. Dus de zon gaat er stil aan wat doorprimen. Na de middag wel opnieuw wat hoge sluierwolken van over zee. En dat bij een zwakke wind, die wordt later matig uit het zuidwesten. Er komen meer en meer wolken op dagen vanavond. En vannacht valt daar dan regen uit vanaf de kust bij minimaal tussen 2 en 7 graden. Morgen starten we dan nog met die regen, maar in de loop van de ochtend trekt die regenzone weg. Krijgen we droog weer met opklaringen meer en meer. Na de middag zelfs tamelijk mooi weer en dezelfde temperaturen als vandaag, 5 tot 9 graden. Vrijdag een koude start en geleidelijk aan meer en meer wolken. Nu in het zuidoosten van het land kan het wel nog lang redelijk zonnig blijven. Tegen het einde van de dag kan het misschien al wat beginnen te druppelen. En dat geeft dan een beetje een druilerige zaterdag. Grijs, af en toe lichte regen of motregen. Ook zondag starten we grijs, maar na de middag komt de zon er af en toe door. De wolken zijn begin volgende week ook vaak in de meerderheid, maar in elk geval blijft zacht, maximaal tot 10 of 11 graden. En dan ga ik je nu even lekker maken. Ook de boeren aan de blokkade. Als je intussen Camp Waas volgt. De speeltijd is voorbij. Ja, en je leeft mee met die kandidaten. Dan ben je een van die drie miljoen. De helft van Vlaanderen kijkt. Ik word moe als ik ze allemaal bezig zie. Ja, absoluut. Of. Nu die Tombaas. Hoe plezant zou het zijn dat je die van heel dicht kan zien. En kan horen praten over zijn unieke momenten in zijn leven. Wat zou Tom bijvoorbeeld opnieuw doen in zijn leven? En dat hij alles hetzelfde zou doen. Is zo'n keer. En die is zo goed bezig. Je kan het meemaken op het live podcast-event van VRT Max. Ik neem er met Tom een aflevering op van Peter van der Veyre en de Zandloper. Een goed gesprek over dingen waar Tom anders nooit over spreekt. Het wordt gezellig, dus kom af. Zaterdag 9 maart in Mechelen. Ga nu naar radio2.be. Klik door op het podcast-event en zorg dat je je kaarten hebt. Het wordt een beetje zoals een song van Stroma zelf. Wat zeg je dan? Formidable. Formidable.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 We étions formidables. Oh, kamer. Tu étais formidable, j'étais formidable. We étions formidables. Oh Tu We zitten tu te crois beau parce que tu t'es marié, zitten c'est qu'un kamer. We zitten in een kamer. We zitten in een kamer. We zitten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 Ik ga je sowieso zeggen, als je op 9 maart is een zaterdag naar het podcast-event komt van VRT Max, je kaarten daarvoor kan je krijgen op radio2.be. Klik daardoor op de neus van Tom want die zal er zijn live. Dat wil je toch eens meemaken. Zometeen al een nieuws uit je buurt... Eerst Jema, het is 1,5 overal 8. Goedemorgen. de boeren blokkeren ook vandaag opnieuw verschillende wegen in het land. Onder meer in Aalter, in Oost-Vlaanderen, waar honderden tractoren naar onderweg zijn. Ook in Halle wordt de Brusselse ring nog altijd geblokkeerd. En de haven van Zeebrugge zou nog zeker tot morgen vroeg worden afgesloten door boerenblokkades. Er zijn zo'n 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. Dat komt omdat er velen met pensioen gaan of ziek thuis zitten. En daardoor is de werkdruk voor de andere verpleegkundigen nog hoger. En het is ook niet goed voor alle mensen die zorg...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 zegt marie janard van Baatopin.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 In Mechelen heeft het gisteravond eventjes gebrand in het historisch pand Schipke. Dat was net gerestaureerd om er een koffiebar te openen voor Museum Hof van Busleiden. Een stapel houten eiken planken die voor de renovatiewerken werden gebruikt, waren in brand gevlogen. En een buur had dat gezien van op het appartement aan de overkant. Dankzij die alerte overbuur was de brandweer snel ter plaatse en bleef de schade beperkt tot wat geurhinder in het museum. De oorzaak is niet bekend. Sport in het voetbal won West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 wordt zwaar bewolkt bij zon 9 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt, later brede opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. Waar staat het stil? Luister even naar Hajo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen West-Vlaanderen. Daar zijn heel wat problemen vanmorgen. Dus op de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge. De N31 bijvoorbeeld, de expressweg vanuit Brugge, die is afgesloten bij Blauwe Toren. Verderop op de A11 tussen Brugge en Knokken zijn ook de afritten bij Brugge Zeehaven dicht. Dan in Aalter zijn de N37 vanuit Tielt en de N409 vanuit Deinzen momenteel afgesloten. De politie zegt nu ook dat alle op- en afritten van de E40 in Aalter dus zowel richting Gent als bruggen dicht zijn. Uh, keren we eventjes terug naar West-Vlaanderen, worden er ook acties gemeld in Pittem met files richting het kruispunt van de Brugse Steenweg, de N50, met de N37. Probeer die plek te vermijden. En in Wetteren hebben we acties en filterblokkades eigenlijk op de rotonde en op de op- en afritten van de E40. Je kan er wel voorbij, maar je staat wel in de file natuurlijk. Bij Halle blijven de binnenring rond Brussel afgesloten. In Huizingen, daar is het 20 minuten aanschuiven vanaf Beers en op de E429 naar Brussel ook uh, alles dicht bij het kruispunt met een Nijvelse steenweg. Drie kwartier sta je daar in de file. Het knooppunt Dosso is weer open bij namen. Dat is wel goed nieuws. Dus alle verbindingslussen en de snelwegen uh, zijn weer open. En dan uh, ja, de spits rond Antwerpen verloopt heel rustig met uh, nergens vertragingen van meer dan 10 minuten. En uh, naar Brussel valt het ook momenteel mee. Alleen een kwartier aanschuiven op de E19. Vanaf Peutie zie ik een beetje, vanaf Sterbeek ook op de E40, een kwartier op de binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde en tien minuten op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. De eigen merken van Lidl, dat zijn mm -hmm. producten aan wow. prijzen. Meer zelfs, tot en met dinsdag 1 plus 1 gratis op onze granola met honing. Mm -hmm. Dat is maar 2,59 euro voor twee pakken. Wow. Lidl, voor iedereen die telt. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. VRT. Radio 2 Wat gebeurt er als je na 40 jaar met pensioen gaat op de school waar je altijd les hebt gegeven, ja, er gebeuren er gekke dingen, maar ook plezante dingen. Margot van de Regio. Wie zit er in Anzeg en West-Vlaanderen? Zie ze geraakt, ondanks alle blokkades. Bij Juf Marleen, even je hart opwarmen. Luister en kijk nu mee. Want de Margot staat dan te glunderen. Waar is Juf Marleen? <lacht> ze staat hier best mij. En ze heeft een roze boa aan. Vanochtend zijn we haar gaan verrassen aan de deur. Ondertussen is ze met een oldtimer naar de Vrije Basisschool hier in Ansigem gevoerd. Um, dat was hier helemaal versierd met vlaggetjes. Er was een hele erehaag van collega's die haar zijn komen opwachten. Er is een heel ontbijt voorzien. En Marleen, je bent een beetje van uw melk. hè? Ja, inderdaad. Dat ja? had ik niet verwacht. Maar nee. Ik ben blij dat ik eens uh, Marho van de regio ja? in Leipzig. Ah, ik ben ook blij dat ik wist Leipzig, want ik heb heel veel uh, mooie dingen uh, van jou gehoord. Jij bent sinds 1982 leerkracht op deze school. Hoe zag de Marleen van toen eruit? 1 oktober, zo 20 jaar, onzeker, ja de Eerste stappen in een raadslas, ja, vier leerlingen. Zo. Dat was aan de overkant een oud gebouw. Ja. de leerkracht wordt ze zo'n beetje toch in diepe gesmeten. He. Ja, absoluut. Uit, ja, onzeker nog. He. Onzeker. Ja, ja. Maar ondertussen zie ik er een stralende, knappe madame uh, naast mij staan. Het is vandaag wel de allerlaatste dag, na ja. jaren jaren lesgeven ja. op deze school. Met welk gevoel ben jij vanochtend opgestaan? Heel zenuwachtig, want mijn collega's, mijn lieve collega's kennende er, staat, er gaat iets op mij afkomen waar ik geen controle over heb. En hen kennende, het zal de moeite zijn. Ja, ja, ja. Ook dubbel, ook dubbel. Want ik geef nog altijd heel graag les. Echt passie voor les. Maar ja, er is een tijd van komen. En ik moet zeggen, van, ja, ik heb al vier kleinkinderen. En ja. Ja, het bent zo'n beetje... Ja voor iets anders. Ik stop liever in schoonheid dan, dan ze zeggen, ja, het is tijd dat ze stopt. Ja, voilà, dat is heel waar. Zeg, ik kende jou nog niet, maar ik ben met een paar van jouw collega's gaan babbelen en die hebben mij verteld, die hebben jou omschreven als de moeder van de school. Ja, ben ook de moeder. <laughs> Klein van gestalte, maar groot van, uh, van daden. Een sociaal geëngageerd, een zotte doos. En hier staan hier drie uh, mensen ook, tussen de heel veel mensen, kom maar even mee, die ze hebben les van jou gekregen, die hun kinderen hebben ook les van jou gegeven. Hoe gaan jullie juf Marleen uh, herinneren? Uh, bij mij is het 35 jaar geleden dat ik les had van juf Marleen. Mijn zoon zit nu in het zesde leerjaar. En als ik hier toekom, zie ik nog altijd de juf Marleen van 35 jaar geleden. Even gepassioneerd, even vriendelijk, even vrolijk. Dus ja, goeie herinneringen. Ik zie jullie ook knikken. Ja. Dat, klopt. dat klopt. Geen haar veranderd. Geen haar veranderd. <lacht> zeg je Marleen, dat is wel mooi om te horen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja ik heb het altijd... Heel graag gedaan. Ik denk dat, dat de mensen al voelen als je het echt graag uh, doet, je beroep. Het is met kinderen, je moet wel passie hebben. Wat ja, ga je zelf het meeste missen? Ah oh, ja. Uh, ik heb het, opeens vrijdag had ik zo'n paniekje van, ik ga niemand meer hebben om te babbelen. Ik, heb, ik kom toe, Edeka komt hier al, Marleen... Nee, Erika van, van de opvang, en Tine van de opvang en met collega's en samen ja, wat eten smiddags en ook de kinderen, zo'n beetje het sociale dat opeens. Maar ja, ik missen eigenlijk zo, toch een beetje alles. Het is dubbel ik doe het altijd graag. Ik zie mijn collega's graag, de kinderen graag, mijn lesgeven, mijn ja, ja. dus zo'n beetje alles. Ja. En... Maar ik blijf geïngageerd. Ik ga nog meer op boerderijklas. Ja. En, uh, ja, ja, zo, ja, ze dingen. zeggen altijd over mensen die met pensioen zijn, ze, ze hebben vanaf nu geen tijd meer. Dus dat zal bij jou ook wel het geval zijn. Mijn man is al negen jaar thuis op pensioen, en die man heeft geen tijd. Okay. Oh, ja. ah, wel, ik ga jullie uh, samen laten genieten, ook zo meteen van deze dag. Want is zit nog vol uh, verrassingen voor jou. Je weet van niks, ik heb gehoord dat je een controlefreak bent, dus dat dit echt een beetje de hel is voor jou. Controlefreak, heb het graag in handen. Misschien als je les geeft, heb je graag zo uh, ja, okay. dat je weet wat er komt. Maar oh, ja, oké, okay, ik ga mee. Uh... Je moet er vooral van uh, genieten en ik ga alle collega's en uh, mama's en papa's en kinderen die er al zijn, vooral even nu een gigantisch groot applaus laten geven voor juf Marie. Ha ha ha het wordt sowieso nog een dolle dag daar, bij Juf Marlene in Alzheim. Straks dan vieren wij hier 20 jaar het Eiland, legendarische VRT-serie. Deel gerust jouw herinneringen, gaan we lekker nostalgisch. En nu vieren we Justin Timberlake. Het was 2016, ik zat in een commentaarhoekje voor het Songfestival in Zweden. Laurette Tessora had net een show van haar leven gegeven. En Justin Timberlake, die stelde dit liedje voor. En we dachten van, dat is niet verkeerd. Het werd een wereldhit. 43 jaar vandaag, proficiat kerel.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 So don't Justin Timberlake, Goedemorgen. Wereldhitje geworden, hè? Zeg, waar was je toen je de eerste keer naar de vrt Het Eiland keek? Een heerlijke serie over het kantoorleven in een Vlaams bedrijf. Ja, met deze muziek Sinal Comedics, legendarische acteurs en legendarische uitspraken ook. En dat leeft nog altijd natuurlijk zo'n ding. Gezever, gezever. En vandaag is het eiland exact 20 jaar jong. Luister en kijk nu gezellig mee, want we delen vanmorgen de verhalen met acteur Tom Van Dijk die toen Alain van Dam speelde. Goedemorgen, dag Tom. Goedemorgen. En Jan Elen, de regisseur, en ja, de bedenker van het eiland. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Morgen. Wanneer wist je nu? Ik wil dit gaan maken, Jan. Um, ik denk dat het zaadje geplant is na een sketch van In de Gloria. De beer, uh, waar daar. De, uh, de beer, dus broek in reet. Ja, het was een klasmaat. De ja, klasmaat ja. oh, uh, uh, treffen. En ik denk dat wij toen ja, met de vier mannen, dus de Lucas, Tom, uh, Wim en de Frank, uh, een dolle namiddag beleefden. Echt uh, een waanzinnig <lacht> plezante namiddag. En de gedachte hebben van oh, als we dit de hele tijd <lacht> zouden kunnen doen... <lacht> En dan die vier mannen als kerken eigenlijk gebruikt om, uh, om iets te bedenken en we gingen dat ging van alles. Uh. Die gingen in een entertainmentbureau beginnen. Dat ging ah, het. Echt ja, ja, we hebben we. Oh, dat we, niet we, ah, we, we ging het nog, eerst iets anders zijn. Ja, dat ging van alles. En we zochten wat konden met vier mannen van, bijeen doen. En dat ging het uh, um, twee vaders en twee gescheiden. Die allemaal gescheiden in een. Ja, dat echt, hebben hoor, ja, dat, dat was ik allemaal. Kan. Alle al oh, kanten. 20 jaar. Gelukkig he? ja, ja. ja, nou, ja, ja, hebben die mannen ja, nou een exact loft gekocht of zo. Tommy, we Ja, maar ik heb geheugenverlies. Nu ik weet, ik zat twintig jaar geleden met vrienden te kijken en ik wou het absoluut zien, want het was groots aangekondigd. We zaten te kijken, ik was de enige die het grappig vond. <lacht> okay. En ik weet ook, in de krant stond er toen letterlijk het is veel te veel drama om grappig te zijn ja. en te licht om grijpen te zijn. Ja. Ja, het werkte niet meteen dan. Nee, het, het, het, het viel tussen twee bureaustoelen. Ik neem mijn titel... Ja. Uh, um, en uh, nee, maar wij dachten ook, ja, wij wisten ook wel, ja, maar wacht maar. Het, het komt wel, het komt wel. inderdaad, het was, niet, het was geen opvolger van de kampioenen, het was een, het was een humoristische dramareeks. Waarin dat is dus ook zo geschreven, waarin dat drama toch altijd centraal stond. Dat was vooral erg wat er gebeurd gebeurde. Was jij meteen mee, Tom? Ja. ja, maar wij hadden natuurlijk dat al eens meegemaakt met in de Gloria. Daar wisten ze in het begin ook echt niet van: ja, wat ja. is dit? <lacht> dus uh, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus we hadden daar alle vertrouwen in dat dat wel zou. Ik weet wel dat, die, dat in het begin een van de eerste afleveringen de Guy Mortier had bekeken. En de Guy had ook zoiets van: als je mij al die dingen weggeraakt, ja. dan heb je iets gehoeven. <laughs> en dat zit het, hè. Het ja, ook, hè. He. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel, maar uiteindelijk dat wel. heeft wel ja. een tijdje geduurd. Ja. Ja. ja, voor de mensen die nu denken van waar zijn jullie over bezig? Het eiland... We, gaan, we hebben een kleine samenvatting gemaakt van de dingen die je misschien gezien hebt of alleszins ergens zien passeren hebt. Luister en kijk even mee. Um, 31 januari 2004. Dat is lang geleden, hè, mannen. Oh, de slangenleden. Ja, geniet Langel nog nee. even mee. Kijk. Nu, niks. Ter veel jongens. Daar zit de protput. Hoe is het protput? Geef nog eens een dossierke. Het is de show, het Vind ik het al plezant, jong? Mensen wegwissen. Krijg je daar een kick van? Michel K. Michel, hoe kom jij in uw onderbroek op de paal in het water? Blij dat je in mijn team zit. Blij dat je in mijn team zit. Pas op voor puttenkraam. Hé? Hey? Ah. Ben jij een porno-mens? Ja, lach mama, lach de lach der Ivo, Nihil, jong! Nihil! Willen we dat afspreken, Guido? Ziever! Gezever! De Frankie heeft Leslie per ongeluk een overdosis pillen gegeven. Hup, wegsfeer. Sinaal. Go, go, go, go, go, go. Michel, we zitten met een ring. Nee. Ja, op een Düsseldorf. Is dat verplicht? Nee, dat is niet verplicht. En nee, je moet dan niet meer meedoen. Het zie er misschien wat anders uit, maar ik blijf wie dat ik ben, hè? Alain van Dam. Ja, dat was inderdaad griezelig. Op het einde kreeg je dan een andere lag ja. ook, Tom. Ja, hij had een uh, serieuze identiteitscrisis gekregen. En hij dacht, ik moet het anders aanpakken. En uh, waarop dan de Frankie zei, nee... Nee, Alain, nee. Maar dat, dan moest ja. ik terug mezelf worden, denk ik. ik kijk, mij, dat, is nog, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe dat wij toen werkten. Ik weet dat ik u gebeld heb om te zeggen ik ga lijn van Dam in slaap laten vallen in een vuurkoof en dan gaat ze vliegen. Oh ja, plezant, plezant. <tus> Helped. Hij zei tegen mij van, kun je de, we zijn lach ook niet veranderen? En ik dacht, bij mijn eigen neus, Tommy, dat is te veel. Over. En dan begon ik je daar verder over na te denken. Wat een fantastisch idee is dat. Wat een fantastisch idee is dat. En dat is dan, ja, dat is het dat Maar ja, het zo deed Jack en eigenlijk dat met alles. Uh, alleen Van Dam ziet er ook een klein beetje uit, zoals ik er vroeger. Klein, Jij was ook echt een new met lange <laughs> haar. Ja, echt. Maar als je iets vertelt aan jacken dan gebruik je, je dat. Zijn ogen <laughs> beginnen fonkelen. <laughs> maar weet je, wat je ik wel heel leuk vind... Terwijl dat we die fragmenten lieten horen, zag ik jullie echt lachen als kleine jongetjes. Dat moet toch ook voor jullie heel plezant zijn geweest om te maken. Dat was, dat was, dat was super een superperiode. Ik bedoel, die, in de glorie was die begonnen en dus er was een enorm verlangen om dat verder te zetten, en toen kwam de jackie met dit idee en voorstel af en ja, dat is een speeltuin Dat is nooit ruzie geweest, nee. Noo echt nooit nee. moment. Nee. Oh, er zat ook spannend. heel veel muziek in, onder andere ja. de song Run to You van Brian Adams voor Nee Tweetweet hoe belangrijk was die voor die serie, wat gebeurde daar? Uh, daar in mijn kop was Michel, Michel Dretz uh, die fan is van Brian Adams, dat was het laatste eigenlijk waar dat hem aansluiting had bijgevonden, zo ook een rol, Canadees ook een rol. En dat was eigenlijk wat wij dacht, van dag is de jeugd nog altijd mee bezig, terwijl de jeugd... Daar toen, <laughs> toen al niet mee <laughs> bezig was. Nee, nee. Maar ja. wel legendarische scènes. En, en. Ja, Brian Adams zal jullie dankbaar geweest zijn. Ja. Ja, weet hij eigenlijk dat zijn liedje ooit gebruikt is bij jullie? Nee, maar hij ging eens naar het sportcalaas komen en we gingen dag eens naar... Ik weet toch Toen je, je gevraagd? Nee, nee, nee. nee. nee dat zou nee, schoon zijn. Hij weet dat niet, dat niet. oest. Ja. Ja. Zwijgt dat allemaal. Goedemorgen. redden dus uit de legendarische serie Het Eiland. Bij ons Tom van Dijk, die alleen van naam speelde in het eiland. Zeker, nee. een jaar geleden alweer. En Jan Elende de bedenker. Heel veel mensen die helemaal zot worden in onze app. Veel nostalgische gevoelens. Frederik Van Esten zegt, ja, het eiland moet terugkomen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dus het is een smeekbede. Uh, en ik krijg natuurlijk heel veel quotes binnen. Gewoon, hè, aan de lopende band. gezever signal, go, go, go. Zeg dan toch nee, Guido. Het blijft komen. Ze blijven het zeggen natuurlijk. Maak, het, maak een vervolg, Jan. Uh, nee. Dat... Ja, sfeer weg. Oh. Leuk, het was gezellig. Ja. Maar, maar de zenders hebben het toch al gevraagd? Ja, ja, het, is, het is gevraagd omdat, het, het, het, ja, naar aanleiding van 20 jaar bestaan... Uh, nu kom, pas? Ja, nee. Kom, ja, om, nee. Of nee, nee. de VRT dat gevraagd. Ja, één jaar hebben ze dat gevraagd, tweede jaar, het derde jaar. Maar uiteindelijk, allee, je begint erover na te denken. Ik, tuurlijk heb ik erover nagedacht. En wat kun je doen? Ja, als het Frankie Loosveld is, dan baas. En dan denk ik van, ja, nee, dat, dat is idee. Ja. Goed idee. Ja, echt waar. Dat ik, dat bedoel ik, ik, bedoel ik, ik voel zoveel. Lydia Protu is al met pensioen. Die, ja. die heeft een haakclub. Daar loopt ook fout. Pak het mee, Janelle. Ik heb is een voor idee, ja. Nu ja, 40 dolle dagen. Krijg een vierde van je keuken gratis. En er zijn 40 keukens te winnen. Wij maken uw keuken in België.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 altijd zeker. Ik ben Donald Meule en ik ben fier op de opening van onze 40ste toonzaal. Dit vieren we tijdens onze 40 dolle Dovi-dagen. Jullie krijgen maar liefst één vierde van je keuken gratis. En bovendien zijn er ook 40 keukens te winnen. Dovi -keuken. Wij maken uw keuken in België. Angie presenteert Goede Gewoontes op woensdag. En voor de familie De Smet is woensdag Karaoke-dag. Oh, Garden! Lalalala. Maar stop, deze woensdag is het op Check-and-Save-dag. Dan geeft meneer De Smet de meterstanden in op de site van Engie. Omdat hij weet dat wie vorige winter de Check-and-Save deed, dubbel zoveel energie bespaarde. Ah, ja, ja, Maak ook een maandelijkse gewoonte van de Check-and-Save van Engie en bespaar op je energie. Engie, al onze energie gaat naar jou.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 Oh, wow, goedemorgen. Het is 8 uur en zometeen nog veel meer eilanden en veel meer onwaarschijnlijk goede dingen. Elke dag, voor 2, Radio 2. 8 uur exact, Schema Saisai met het VRT-nieuws. heel goedemorgen. Boze boeren blokkeren opnieuw wegen op verschillende plaatsen. En er zijn 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. De boeren voeren ook vandaag actie op verschillende plaatsen in ons land. In Aalter, in Oost-Vlaanderen, bezetten tientallen boeren een druk verkeerspunt. Helene van der Beken, jij bent daar ook, hoe is het daar? Ja, ik sta hier op dit moment op een rondpunt, omsingeld door tractoren. Zij blokkeren hier het complex aalter aan de E40. Maar de E40 zelf die is op dit moment in elk geval nog niet geblokkeerd. Dus het is wie van de E40 wil en er terug op. Die zit vast op dit moment. Mensen die hier in de buurt moeten zijn kunnen ook moeilijk door. Maar de snelweg die is voorlopig nog wel vrij. Nu, de boeren die zijn hier heel rustig samengekomen. Die zeggen wij hebben geen andere optie meer. Wij zien niet hoe we anders gehoord kunnen worden. Maar uh, ze zijn dus wel uh, in een gemoedelijke sfeer samengekomen. En de politie die is hier ook hier en daar aanwezig. En die heeft ook veel begrip voor de actie. Maar goed, kortom, dus weinig hinder op de E40 zelf. En ook in Wetteren wordt een drukverkeerspunt bezet op de rotonde boven de E40 en er is daar ook nog hinder aan de op- en afritten. Een middelbare school in Wetteren geeft vandaag online les omdat kinderen en leerkrachten niet op tijd op school geraken. En ook op andere plaatsen is er opnieuw verkeershinder door acties van de boeren. Zo zijn de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge afgesloten en in Halle is de Brusselse Ring in beide richtingen nog altijd geblokkeerd. Daarnaast worden ook enkele distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Onder meer dat van Colruyt in Gellingen in Henegouwen en ook aan het distributiecentrum van Delijze in Ninove in Oost-Vlaanderen staan zo'n tien boeren die vrachtwagens niet toelaten. De werknemers mogen daar wel binnen. Premier de Croo heeft gisteren nog met een aantal boerenorganisaties gesproken. En hij begrijpt hen wel, maar hij vindt ook dat ze niet te ver moeten gaan met hun wegblokkades. Je moet niet mensen die willen gaan werken, beletten om dat te doen. Je moet niet ouders die hun kinderen naar school willen brengen, beletten om dat te doen. En er is vandaag veel sympathie in de Belgische bevolking voor de positie van onze landbouwers. Ze moeten natuurlijk opletten dat ze die steun niet verliezen door acties die te ver zouden gaan. In Wallonië gaat het bedrijf dat de Waalse wegen beheert een klacht indienen voor de schade van het boerenprotest aan enkele snelwegen. De boeren hebben daar brandjes aangestoken en die hebben het asfalt beschadigd. Er moet nu opnieuw zo'n 100 ton asfalt worden gelegd voor het verkeer er weer over kan. Er zijn zo'n 25.000 verpleegkundigen te weinig in ons land. Dat zegt de Algemene Unie van Verpleegkundigen. Dat komt omdat velen nu met pensioen gaan en veel anderen zitten langdurig ziek thuis of stoppen ermee omdat ze overwerkt zijn. Maar tegelijk zijn er net meer verpleegkundigen nodig, omdat de bevolking ouder wordt en meer zorg nodig heeft. Ook in woonzorgcentrum van Lierde in Aflichem hebben ze handen te weinig als verpleegkundigen ziek of zwanger uitvallen. En dat is niet goed voor het personeel en ook voor de bewoners, zegt hoofdverpleegkundige Lisbeth. Het personeelstekort op de werkvloer is vooral dat er dan ook meer werkdruk komt op de collega's verpleegkundigen en dat ze minder bezig zijn met het welzijn van de bewoner, maar meer met, ja, ik moet dat en dat ze doen. Dus ja, ze kunnen hun zorg niet meer doen zoals ze het zouden willen doen. En de bewoner heeft de indruk dat het allemaal snel, snel, snel moet gaan dat hij eigenlijk een uh, object is. Verschillende gemeenten klagen aan dat ze te weinig geld krijgen van het gemeentefonds van de Vlaamse overheid. Dat is een subsidie van meer dan 3 miljard euro, waarmee ze onder meer de lonen van het gemeentepersoneel en het onderhoud van hun gebouwen kunnen betalen. 40% van dat gemeentefonds gaat naar Gent en Antwerpen. En kleinere gemeenten vinden dat het geld eerlijker moet verdeeld worden, zegt de burgemeester van de Limburgse gemeente Beringen, Thomas Wins van inwonersaantallen. Maar als je dan eigenlijk gaat krijgen hoeveel euro per inwoner men krijgt uit het gemeentefonds, dan bengelt dering eigenlijk achter aan het lijstje van de meer dan 300 steden en gemeenten toch een vervelende verdeling Vlaams minister Gwendoline Rutte vindt ook dat het anders moet en laat de verdeling van de gemeentesubsidies onderzoeken. En in het voetbal heeft Club Brugge 3-3 gelijk gespeeld tegen de laatste in de stand, KV Kortrijk. En Westerlo won gisteravond met 4-2 van Cerclebrugge. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen heeft het personeel van de gevangenis in de Begeinestraat beslist om geen nieuwe gevangenen meer toe te laten door de overbevolking in de gevangenis. En een kwartiertje na de aftrap van westerlo Brugge verzamelde een veertigtal tractoren even voor het Stadion Kuipke. Maar de boeren hebben de wedstrijd niet verstoord. Het blijft zwaar bewolkt vandaag met mogelijk enkele opklaringen. Het wordt zo'n 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app of op de website van 14nieuws. Tot maar even het overzicht houden. Hajo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je kan het ook altijd zien bij ons in de app van Radio 2 of live op VRT1. De kaart met de betogingen en de blokkades. Ja, vooral in Oost- en west vlaanderen problemen. Hè? Dus de N31 van Brugge naar Zeebrugge is nog steeds gesloten bij Blauwe Toren. Op de A11 tussen Brugge en Knokke zijn de afritten bij Brugge-Zeehaven ook dicht. Dus je kan eigenlijk zo de haven niet in. In Aalter zijn nu de grootste problemen. Dus vanuit Tielt en vanuit Deinze kan je niet meer naar de snelweg. Rijden. Ook alle op- en afritten liever, uh, ja, van de E40 zijn gesloten. En er worden dus nu ook tractoren gemeld inderdaad, op de E40 richting Brussel. Kom je vanuit Oostende aanrijden, goed opletten daar als je die zone nadert, want alles staat daar stil. Verder in Wetteren ook nog een filterblokkade merken we op op de rotonde boven de E40. En in Ardooien, ja, inderdaad, daar zou ook een kolom onderweg zijn uh, richting Rooselare, richting de opritten van de E403. Dat dan bij Halle hebben we dus ook nog die blokkades op de binnenring in Itre. op de buitenring rond Brussel in Huizingen, daar is het 20 minuten aanschuiven en op de E429 naar Brussel ook alles gesloten bij Halle met 1 uur vertraging, ook veel files daar op de kleinere wegen zie ik. Verder op de E403 dan van Kortrijk naar Brugge, daar sta je nog eventjes aan te schuiven door een eerder ongeval in Ruddervoorde, maar de files lossen al op zie ik. Naar Antwerpen en Brussel zien we eigenlijk een heel rustige ochtendspits. De langste files staan er op de E19. Bij Peuty tot Vilvoorde op de E19 dus naar Brussel. Verder files van zo'n 10 tot 15 minuten rond de grote steden. De binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Oudere Gem. daar staat een defect voertuig. De beste hotelkamer heeft een stuur en vierwielen. Ontdek alle campers op goboni.be. Natuurlijk wel. Nog veel meer het eiland zo meteen. En in de Waterboys, dat is echt goed op een woensdag. ja Radio 2 Je kan je dat niet meer voorstellen, maar die die waren zeer groot. 40 jaar geleden, ja. Hey, hey. Begint. Het is vooral 31 januari, de laatste van de maand, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de boeren nog even doorgaan met de blokkades. Dus iedereen die buiten moet, uh, begint wel met veel wolken en de zon kan er ook nog komen. Morgen ontzettend gezellig bezoek. Siska Schoeters bij ons van Radio 2 en van Lichtpuntjes van Kom op tegen kanker op VRT1. En vanmorgen Tom van Dijk, Alain van Dam uit de ja, bejubelde serie, toch wel, Het Eiland. Jazeker. 20 jaar oud. Allee, de serie, niet jij, Dat nee, ja. is het maar. Veel aan Van Dam, regisseur Jan Elende Bedenken natuurlijk. Dus, ja, toen heette VRT1 gewoon nog TV1. Ah ja. Kijk ja, om maar te zeggen dat het lang geleden is. Heel veel mensen die echt helemaal gek worden, kwamen een paar reacties binnen nog al De Vos uit Gerardsbergen, die zegt... Ja, ...ik kijk nog regelmatig naar een aflevering... ...omdat ik het soms gewoon even nodig heb. Ja, oh. Oh. ja dat is gewoon oh. hè? Is heel, en nog ja. een heel mooie reactie van Mieke Meire, die zegt... Ja, ...dat is echt de humor die in ons gezin nog altijd leeft. We hebben vier volwassen kinderen... Af en toe kijken we nog samen, en dan, als we aan het praten zijn, komt er af en toe wel een uitspraak boven. En dat is wat ons verbindt met ons gezin. Maar wat Prachtig. hebben wij gedaan? is gewoon, hè? Ja. ja. Sim Mieke, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat is de meest gebruikte uh, uitspraak? Goh, uh, we zitten met een ring. Dat gebruiken we vaak. Ah, ik wil niet uh, weten waarom je dat we dat Gezever, <laughs> uh, ja, dat is een klassieker natuurlijk ook. Ja, ja. Uh, en dan heel vaak ook, zullen we dat afspreken? Ah, wel. Ja. Ja. Daarover gesproken, Mieke. Uh, ik kijk even naar Jan, de regisseur. Zullen we dat afspreken dat jij toch eens nadenkt over een nieuw scenario? Want Maarten Ruimen uit Heers had nog een idee. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Maak ons gek. Wat is jouw voorstel voor een nieuw scenario? Um, ja, een scenario waarin Sinalco als bedrijf 50 jaar bestaat. En hier een feest moet voorbereid worden. En Frankie een bedrijfsquiz moet organiseren. En als we dan, als we dan toch bezig zijn, dan kunnen we ineens nadenken over een tweede... Um, een reeks waarin uh, Guido moet beslissen om al dan niet vervroegd op pensioen te gaan. <lacht> er zijn zoveel mogelijkheden, mannen. Ja, ja. mannen, het begint te schrijven. en Ik zal het regisseren, maar ik... ja, is... <lacht> <lacht> Het zou zo mooi zijn. Ik denk dat je nu heel veel scenario's gaat binnenkrijgen. Ik weet wat ik zei, je net zei. Ja. Ja, dus uh, hotmail.com. Uh, Bombarderen plat. Be careful what you zo wish for. Zometeen hebben jullie een belangrijk idee, een belangrijk gedacht en het heeft blijkbaar te maken met het eiland, hebben ze ons gezegd. Weet er nog niet wat het is? Ik mm -hmm. ben zeer benieuwd. Maar eerst ja die geweldige a versie van Meteor en Impact. 1 op een miljoen. Je hoort alleen maar stemmen. Mm -hmm. Dit is niet de stem van Meteor. Die komt er zo meteen aan. Goedemorgen. Het is 13 over 8. Mm -hmm. Wij waren de belofte... Twijfelde geen seconde Wij zouden het halen Als in de allermooiste aller verhalen Maar we zitten vast op een rotonde En ja het is even zonde want nu tel ik de dagen Omdat we niet meer over ons willen praten We zijn een melodie vergeten Die wij ooit samen schreven Nu lopen onze levens langs elkaar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 Zijn we dan toch geen één op een miljoen? Zijn we dan toch geen één op een miljoen? Zijn we nog bijzonder, of gaan we zwijgen ten onder? We kunnen weer opnieuw beginnen, al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen. Ik dacht dat wij dit konden, voordat er tranen en twijfels bestonden. Wat moeten we beginnen, als we niet meer kunnen winnen? We zijn een melodie vergeten, die wij ooit samen schreven. Nu lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meter? Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer schat, ik zie je graag. Nee, we lachen niet meer als toen En we houden niet meer als toen Zijn we dan toch niet Die één op een miljoen Onze dromen liggen nu op straat Lieve woorden komen niet meer aan Zijn we dan toch niet Dicht voor elkaar gemaakt Zijn we dan toch geen één op oh, de miljoen Zijn we dan toch geen één op oh, miljoen We zijn een melodie vergeten, melodie vergeten. die wij ooit samen schreven. Nu lopen onze lopen levens langs elkaar. Lopen onze levens Zijn langs dit elkaar. de allerlaatste meters. Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer schat ik, zie je graag. Nee, we lachen niet meer als toen. En we haren niet meer als toen. Zijn we dan toch niet. Ik kan het herbekijken op VRT Max, zo bij ons op Radio 2. Mooi om te zien dat er heel veel mensen zeggen zullen we dat afspreken. Yeah. En dat ook menen. Met zo, hand op je hart. Zo. Ja. Oh. Ik vind dat toch wel bijzonder dat zoveel mensen daar zo warm en liefdevol over spreken. Ja, het is dat echt doet wel... mij echt iets. Ja, mij, ja, aan mij, ook, mij ja. ook, mij ook, mij ja. ook. Dat is inderdaad dat's mooi. Hou ja. zo, je kan het onherbekijken ook op VRT Max, de hele serie. 20 voilà. ja, okay. Twintig jaar na Met het werkt nog altijd. Bij ons Jan Elend, regisseur, en Tom van Dijk, die uh, Alain van Dam speelde. Ja, populaire mensen, maar jullie mogen zich even onpopulair maken met dit onderdeel. Ja, heel Vlaanderen zit klaar om jouw gedachten te horen. Of jullie gedachten ja, Ik gedachte denk dat wij ons heel populair gaan maken. Eerlijk. Je begint al nu ineens met oh, wij en ons. Maar het was eigenlijk uw idee. Ja. Dit is het idee. Weg met de plastron. Ja. Tenzij ja. hij groen is. Dat is de noaar. Dat is de ja, Dat Jullie zitten hier zo. We prachtig, hebben een, maar ik vind dat het meest ah, onverwodige attribuut in het kledingassortiment. Ik een Ik Gaat het om het aan te doen? Ik hoorde dat jij heel erg het probleem had met dat ding. Ja, ik knopen. heb er lang knopen. over gedaan om de knopen ja. erin te krijgen. Ja. Ja, voor ja. de mensen die aan meekijken zijn, we hebben een groene das aan. Misschien even kort kader, waarom hebben we een groene das aan, Jan Eler? Ja. Ik ja. maar... ja, al mee met het idee. Ja. Uh, we hebben een goede, jullie hebben een goede das aan, omdat dat uh, een belangrijk element is in een aflevering van het eiland. Waar is dus een attack aan en het is lente. De lente wordt gevierd uh, via ja. een groene das. Maar waarom geen das meer? Wat is er mis met dassen, Jan? Ik heb het nooit begrepen. Ik heb het nooit... Ik, heb ik, het ik zal het wellicht eens aan moeten gehad ja, ik... hebben, maar ik heb het nooit begrepen. Het zit in de weg, het is... Uh... Het hangt in uw koffie of in thee? Ja. ja. Het is toch heel stijlvol? Het splitst je lichaam zo een beetje in tweeën. Ja, dat zal wel ooit de bedoeling geweest <lacht> zijn. Ik vind ja, het wel. Vanaf voor ja. het lichaam dat je hebt, natuurlijk. Ja, wel ja, daarom. En eigenlijk, ja, als ik u zie, ik vind het bij vrouwen mooier dan bij mannen. Ja, dat is eigenlijk ah, wel, wel, ik ja. vind dat eigenlijk ook. Want ik vind het bij een man, ik, ik moet het eerlijk zeggen, ik vind het ook niet aantrekkelijk. Ik vind nee. het er zo heel stijf uitzien. Ja, ja. En ik zie dat liever als een man zo wat nonchalanter is. Als ja, wat... jullie hem dragen bijvoorbeeld, ja, dat is toch ik een, beetje... Zo, een beetje los. En dat vind ik ja. mooi. Dat vind ik. maakt het Nog een nuance bij, ja. Ja. Dus tenzij het een groene is en vrouwen het dragen. Oké, okay. ja. vind jij een schema? Vind je een mooi das? Het is wel mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Bij mannen ook. Ja, ja. Ah. Ah. Het is wel onhandig om aan te hebben. Het knelt voortdurend aan voilà, je werk. Ja. Je dat is dat zien. Zo? Ik maar, zie je altijd van die zin. Maar, maar van waar is dat gekomen eigenlijk? Wie is er op dat vreemde idee gekomen om te zeggen van... Monsieur Jean Plastron? Zal als, het misschien zijn, als iemand ons dat kan uitleggen, deel het even in onze app ja. van Radio 2. Dan ja. oh, ja. worden we weer wijzen. Ook, ook leuk. Leer die <laughs> Dat wordt donderdag. In Brussels Expo, het vakantiesalon. De beurs voor al je vakantiedromen met Gastland Marokko. Ook Radio 2 is erbij. Nu vrijdag met een live uitzending van Radio 2 spits. Avontuur of zen? Cultuur of wellness? De ideale verjaardagstrip of huwelijksreis. En hoe blijft jouw vakantie verantwoord? David van Ottegem is jouw persoonlijke reisagent met de beste tips en de nieuwste hotspots. Hotspits. Meer info op radio2.be. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot 400 euro vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen op sunweb.be Hey, ik ben Elien en ik werk bij Kolruid. Het is nu Merkenfestival bij ons. Met tot wel 33% korting vanaf drie iglo-producten. Actie geldig tot en met 13 februari. Voorwaarden op Colruid.be. Kolruid, laagste prijzen. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb.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 Goeiemorgen morgen. goeiemorgen morgen Jouw goeiemorgen telt voor twee Radio 2 We'll do it all Mooi Snow patrol chasing cars, zoals ze in het eiland vroeger zeiden. Ballendapje Nee, gaan we nog niet doen. Ja, nog heel veel mensen die je helemaal wild worden. 20 jaar het eiland kan je op VRT Max nog helemaal binge watchen. En bij ons. Tom van Dijk, acteur in de reeks van de Speelderij. En Jan Helen, de bedenker. Mooie reacties op jullie gedacht. Herhaal nog eens, Jan. Wat was jullie gedacht? Weg met de plastron, tenzij gewoon is. Mm, niet iedereen is akkoord. Hilde Simons uit Gent zegt... Maar nee, dat is stijlvol en hip. Je kan het op zoveel verschillende hippe, moderne manieren dragen. Zo simpel is het. Dat zegt Hilde. Voilà. Okay, Eddie scholaard zegt, ik deed gans mijn middelbaar met hemd en das en draag het nog steeds graag en heel graag een paasbloem gele. Oh. Vind ik dan... Maar bloemgeel, dan... vind ik gewaagd. Kijk, Fons <laughs> maar... Kruijwels heeft een, een vraag voor jullie. Uh, een vlinderdas, mag dat dan nog wel? Is dat is een, dat is een neuk. Ja, zo'n soort ja. gestrikte das, zo'n klein ding. Zo n zo n ding. Zo en dat valt zo'n beetje uit. Beetje, een beetje een droevige strik is dat. Ja. Nee, Die zo is. naar beneden hangt. Nee, dat vind ik nog niet. Heer. Ja, sorry, Fons. Maar <laughs> dit is wel een hele mooie. Michel, de Schepper uit Leden, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zien intussen ook een foto van jou in onze app van Radio 2. Je hebt een groene das aan. Is dat nu speciaal omdat het de twintigste verjaardag is van het eiland of hoe zit dat? Nee. Oei. Ah, wel eigenlijk is het geen foto van vandaag, Peter. het moet eerlijk zijn. Maar het is een foto die ik elk jaar trek. Nog steeds na 20 jaar. Op 21 maart. Dus bij het begin van de lente. Oh, ja. oh. Dus uh, we zijn Mooi. daar. Mooi. Ik zijn er mee begonnen uh, ja. met een uh, paar collega's, ik denk een vijftal collega's bij Techdata. Dan naar een ander bedrijf allemaal gegaan, daar verder gedaan eigenlijk. Ze hebben zelfs eens op het dak beland. Ja. Het is dus echt uh, foto daar gaan trekken met onze Groene daf Geen barbecue gedaan, dat mocht niet. Heb je met die niet opgestuurd, uh... die foto ook nog? Of, of, want ik krijg je bij elke... het eene... eens... Ja. Ja, dat denk ik. Ik die foto's van doorgekeur. mensen die op het dak staan of die met <lacht> <lacht> Zeg maar. Ja. Er moet toch zoiets bestaan als de Nationale Groene Dassen dag op 21 zo, eh, maart. Wel, ja, Nee, want ja. we gaan hem afschaffen. Hè, ja, we de we de ja. halve de groene, heb je gezegd. Ik voel, ik voel een kans ja. om op 21 maart collectief met heel Vlaanderen een groene das te, te draaien ja. en een petitie te starten voor het derde seizoen van het eiland. Ja, dan het dank je, weer. Michael. Jan-Eren ja, heeft zich net bijna verslikt in zijn koffie. Maar dat is okay. ja, we gaan blijven zagen. Hoor. Michael, dank je wel. Geniet van de dag, hè, man. Dankjewel. je wel. Bye. Daag. Eh, jongens, we hebben, een, we hebben nog een klein muzikaal cadeautje voor jullie ook. Oh, leuk. Ja, luisteraar gaat het ook heel fijn vinden, zeker de fans. Um, maar in ruil daarvoor moet jij straks even vertellen waarom jij een auto van Red Bull compleet aan frieten gemaakt hebt. Ja. Goed verhaal. Ja, goed verhaal. Dat is voor straks. En deze is jarig. Ja, welkom. komen. Case in de Sunshine Band ging zo eten. <lacht> Hij maakt er wel een beetje zorgen hè. Ja. Goedemorgen. is dat de Casey in de sunshine bent. En dan, ja, die heette Harry Wayne Casey. Vandaar blijkbaar. Hij wordt vandaag 73 jaar proficiat. Exact half negen. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Heer Chema. Goedemorgen. Mijn tekst is even weg. We moeten, ja, ik zou zeggen, verzin niet, maar het zal waarschijnlijk over de boerenblokkades gaan. Het gaat gaan. over de boerenblokkades. En... De boeren staan nog Moet steeds... De, de, de laatste situatie niet. is... In Aalter in Oost-Vlaanderen hebben boeren met hun tractoren twee van de drie rijstroken van de E40 geblokkeerd richting Brussel. Ook in Wetteren is er een blokkade op de rotonde boven de E40 en ook op wegen rond de haven van Zeebrugge. En dan nog bij twee distributiecentra van groot warenhuizen kunnen er geen vrachtwagens in- of uitrijden. In Ninoven en ook in Gellingen is dat. De boeren willen minder regels en betere prijzen voor hun producten. En verschillende gemeenten klagen aan dat ze te weinig geld krijgen van het gemeentefonds van de Vlaamse overheid. Dat is een grote subsidie. 40% daarvan gaat naar Gent en Antwerpen. En kleinere gemeenten vinden dat niet eerlijk. Jij vindt dat wel eerlijk, nee? In Tubeke. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Antwerpen heeft het personeel van de gevangenis in de Begijnenstraat beslist om geen nieuwe gevangenen meer toe te laten. Op dit moment zitten er meer dan 650 gedetineerden op de mannenafdeling, van wie er 70 op de grond moeten slapen. Die situatie is niet langer houdbaar, zegt Bjorn Achten van de Christelijke Vakbond. De maat is vol Als het agressie niet is, is het Mensen willen vrijwillig naar het cachot gaan om gewoon puur even alleen te zitten in een cel, eigenlijk in een cachot. Maar een cachot dient natuurlijk om gestraft te worden. Maar als zij dat niet meer als strafmaatregel zien, ja, waar gaan we dan naartoe? We kunnen gewoon de humane detentie ook niet meer garanderen. We kunnen ons niet meer bezighouden met gedetineerden om de reïntegratie. Ja, dan stopt het als sop, als, als die pier. We kunnen gewoon ons, ons stop gewoon niet meer uitvoeren. Het personeel wil dat het aantal gedetineerden zakt onder de 600 vooraleer de poorten weer opengaan voor nieuwe gedetineerden. Alle steden en gemeenten krijgen vandaag de eerste schijf uitbetaald van de subsidies die ze ontvangen van Vlaanderen. Die subsidies worden berekend op het aantal inwoners, maar het bedrag per inwoner verschilt. Zo krijgt in onze provincie de stad Antwerpen het grootste bedrag per inwoner, namelijk ruim 1500 euro. Dat komt omdat de stad ook mensen van buitenuit aantrekt voor onder meer cultuur, sport en onderwijs. De gemeente die het minste krijgt is Schilde met 147 euro per inwoner. Dat bedrag is zo laag omdat Schilde sowieso al veel inkomsten binnenkrijgt. Via de personenbelasting bijvoorbeeld. En de gemiddelde Schildenaar verdient ook veel, zegt burgemeester Dirk Bouwens. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat het gemiddeld inkomen per inwoner in Schilde vrij hoog ligt. Hè. En langs de andere kant, de ontvangsten qua kadastraal inkomen en de die wij die wij krijgen, die zijn ook hè, veel hoger dan in onze omliggende gemeentes. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk een groot stuk van de subsidie uit het gemeentefonds, dat we daar minder ontvangen dan in onze omliggende gemeente. De stad die na Antwerpen de meeste subsidies krijgt in onze provincie is Mechelen. Elke Mechelaar is goed voor 575 euro subsidie. Dat is ongeveer een derde van wat een Antwerpenaar krijgt. Sport in het voetbal won Westerlo gisteravond in het Kuipke van Brugge met 4-2. Al na een half uur stond Westerlo 4-0 voor. Later volgde nog een own goal en een goal van Cercle. Brugge. Een kwartiertje na de aftrap verzamelde een veertigtal tractoren even voor het stadion van Westerlo. Maar de boeren hebben de wedstrijd niet verstoord. Het wordt zwaar bewolkt vandaag met vanmiddag mogelijk enkele opklaringen. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt, nadien brede opklaringen. Een graadje frisser dan rond 8 graden. Vrijdag is het eerst zonnig, nadien terug meer bewolking. Maar het blijft wel droog. En het wordt dan zo'n 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je ook in de app van 14 Nieuws. Ja, ah, Goedemorgen. Goedemorgen. Kom maar binnen, waar staan de problemen van? Ja, dikke problemen in de Aalter, hè? door de manifestaties. Dus uh, ten eerste op de snelweg zelf zijn uh, tractoren uh, twee van de drie rijstroken aan het uh, uh, blokkeren bij Aalter, dus aan de op- en afritten. Daar kan alleen maar het verkeer via de linkerijstrook door. Hou rekening met minstens één uur file als je vanuit de Oostende komt aanrijden. Dus blijf daar weg, zou ik zeggen. Ja, en ook alle op- en afritten zijn daar geblokkeerd. Uh, het is vooral heel moeilijk, uh, ja, die kan eigenlijk gewoon niet meer voorbij. Dus tussen Aalter en Deinze en Tielt is op de gewestwegen onder de E40 ook geen verkeer meer mogelijk momenteel. Uh, verder zijn er nog problemen te melden op de zuidelijke toegangswegen tot de haven van Zeebrugge. Dus de N31 van Brugge naar Zeebrugge bij Blauwe Toren. Daar kan je dus uh, met de vrachtwagen niet voorbij. Auto's worden wel doorgelaten, zo te zien. Op de A11 is dat ook zo tussen Brugge en Knokke aan de afritten bij Brugge-Zeehaven. Dan uh, is er een totale blokkade door tractoren... ...van de N37 in Roeselare-Beveren... ...bovenop de snelweg E403. We zien het verkeer daar stilstaan, ook tot op de snelweg... ...dus ook daar blijf je beter even weg momenteel. En nog problemen zijn er uiteraard te melden in Wetteren. Daar zijn een twintigtal tractoren ook aan het filteren... ...op de rotonde boven de E40... ...en op de op- en afritten van de snelweg. Bij Halle nog steeds, ja, de buitering blijft gesloten... ...in Huizingen rond Brussel. En een half uur moet je daar aanschuiven vanaf Beersel... ...en op de E429 naar Brussel en het kruispunt met de Nijvelse steenweg ook geen doorkomen aan met bijna één uur vertraging daar. Dan uh, moet ik even een gewoon ongeval meegeven. Dat is de E403 van Brugge naar Kortrijk. Er is twintig uh, minuten vertraging van de E40 tot Ruddervoorde. En vervolgens hebben we een hele rustige spits rond Antwerpen nauwelijks wat te melden. En uh, in en rond Brussel zie ik vertragingen van maximaal een kwartier. Dus heel wat mensen zijn blijkbaar uh, ja, weggebleven ook vanuit de hoofdstad. En je weet nooit wat er kan gebeuren op Brussel?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 Dan hier de MG4 en dan oh de MG5. Dat is perfect voor mij. <laughs> It's a match. Stap dit jaar over op elektrisch op ng.be. De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment. Zo kan jij een smakelijke bolognese, bamigoring, broccoli gratin of zelfs veggie burgers bereiden. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis, een merk van Colruyt Groep. Radio 2 Goeiemorgen, morgen. Jouw goede morgen telt voor 2. Radio 2. ja you are close your eyes Still. Goedemorgen. Ja, het feestje is bijna voorbij hier voor de heerlijke VRT-serie Het Eiland. De vier vanmorgen, de twintigste verjaardag met Alain van Dam, acteur Tom van Dijk en de bedenker, regisseur Jan Elen. Ja, Tom, Alain van Dam, hoeveel keer moet je de legendarische dag, uh, legendarische lach tenminste, nog doen in het echte leven? Goh, dat gebeurt toch wel heel erg vaak, ja. Als mensen mij tegenkomen, dan uh, zeggen ze, oh, lap, rode plakken in mijn nek. Of uh, de lach nog eens, of uh, uh, alles geven. En wat doe je daarmee? Uh, ik ben dan altijd zeer dankbaar. Uh, en ik uh, probeer af en toe wel de lach ten berde te brengen als het mij lukt. Want uh, ik... Ja, Ik ben zelf ook heel fier en trots op die, die reeks en ik geef me alleen maar warme gevoelens. Dus dan ben ik ook dankbaar dat mensen dat nog altijd uh, ah, well. liefdevol bejegenen. Doe het nog één keer. Allee. Goedemorgen, <middels> <lang? middels> morgen. Het kan ook uren door. Ja, Zo lang dat je dat kan doen. Nee, en van, van de ene seconde op de andere. Ja. De stembeheersing. 3, 2, 1, go. Het <lacht> <lacht> is ineens ook gedaan. Het mooie is, reden van het succes, acteur Frank Fokketeijen, die heeft het ooit samengevat in een podcast over de serie. En hij, de nagel op de kop over het bedrijf Medics. luister even mee wat Frank daarover zei. Dat eiland, dat is eigenlijk één grote kleuterklas. Zodat er nu 2021 is, die kleuterklas, dat is des mensen. Kijk waar, in welke setting dat je ook samenkomt, je zult altijd de Frankie Loosveld vinden. Ja. Je zult altijd een Alain van Dam vinden, een Guido Pallemans. Perfect samengevat, hè? Dat klopt helemaal, ja. Jullie ja. zijn echt naar bedrijven geweest op voorhand? Ja, voor, voor, voor het eiland. Maar bijvoorbeeld, we hebben wij Gloria hebben ooit een SM-sketch gedaan. En dan was ik ook eens een SM-keller, want ik kende dat niet gaan bezoeken. En dan bleek daar ook dat er daar een, een knutselaar was. En die had een planksje <lacht> geknutseld met gewoon Waarom We dat je me hier op gat moest gaan opzitten. De knutselaar gaat de dier, gaat de alleen gaat ze overal vinden in de dat wat de Frank zegt, archetypes van, van mensen terug. Ja. Het is iets meer als de kleuterklas, ik denk dat ze de veel van de lagere, middelbare school is. Daar vinden zo de, de verhoudingen. De, die maar jij, ja, regisseur Jan, uh, jij bent van het soort van van het kapotmaken. Is een verhaal ja. die is nog nooit <lacht> verteld op de radio, laat staan in de gazette. Want ja, het, jij leefde toen op sigaretten en Red Bull. Ja, ondertussen en koffie. ik koffie. Geen een van de twee niet meer, ik kook ja. niet meer. En ik drink, ik walg van Red Bull. Oh, nee, maar Red Bull. Hey, ja, ja, wel opletten wat we <lacht> zeggen. Maar je hebt wel een auto kapot gemaakt. Ja. Vertel ons het verhaal. Ja, kapot. Jawel, ja. jawel. jawel. <laughs> nee, het was zo dat... Uh, dat was de mensen van Red Bull ter ogen gekomen. Waarschijnlijk had ik dat in een interview gezegd. Uh, uh, en dus op, dan, op een dag we waren aan het draaien. En smiddags middags gingen wij altijd eten. ergens in een kasteeltje of ali, zoiets. Maar ik zeg, je kasteeltje, je ja, het kasteeltje. Ja, dat klinkt goed. Nee. Ja, ja, nee, dat was nu. Nee, maar... En ineens vlak voor de middag zie ik daar zo... kent die? Die ottokens met zo'n Red Bull-blik. Uh, ja, ja. Komen, ja. Dus daar kwamen twee vrouwen uit. Die met een hele bak Red Bull en een ijskast. En hier, dat was voor u. En je mocht altijd bij, Oh ja, plezant, leuk. En dus die gingen dan mee, de, mee eten uh -huh. en dan heb ik uh, samen met de, met de Wim, Wim ook uh, gevraagd of wij met die auto moeten gaan rijden. <laughs> En door die kasteeltuin dan, en dan, ja, zo, als dat als dat gaat, dan een wortel van een boom die je net iets te hoog stak. En Rook dat, uit de panden. Het verschrikkelijke geluid van uw oliekachter dat zo tegen slaakte. Uh, en dan, was, dan die gaan terugbrengen aan die mevrouwen. Ja, die waren niet goed gezind. Die waren uh, lijkbleek. Ja, ja. Dus ja. Auto materiaal kapot gemaakt van Red redboom. Maar ja. het, is, het moet gezegd worden van, normaal gezien is de regisseur diegene die de kleine kindjes in bedwang ja. moet houden op de set. Dat is eigenlijk de die de kindjes moet Ja, maar ik heb teroorden. daar een verklaring voor. Nee, maar hij is eigenlijk de grootste grootste kind. Er <laughs> was gewoon dat was... heel weinig vuurstof. We zaten met heel veel volk op heel ja. kleine ruimte. Dus ja. was heel... iedereen uh, was baldadig. Ja, graag. maar jij werd geacht om ons ja. te sturen. Ja, maar jij nee. deed gewoon... Ik zie Jij kut waar we super geconcentreerd. maar Jij ja, was de ergste door, gewoon. Ja, ja sterk door denk ik dat je ja. daarna altijd moest wel op iets ja. kloppen. Oké, okay, mooi verhaal. Dus jullie krijgen iets in de plaats. We hebben een klein cadeau. We hebben een ode laten maken. Oh. Een ode, ja, door mensen die zelf een podcast hebben waar je net het geluid van hoorde. En die staan nu klaar in onze Radio 2-loft op ons podium. Goedemorgen Christophe en Evi. Goedemorgen. Hallo. Jullie hebben een podcast. Wat gebeurt oh. er in de podcast de protpot? Uh, ja, de, de, het basisidee is dat wij alles scène per scène analyseren. Maar ondertussen hebben we al heel wat andere afleveringen, want, uh, andere, ja, afleveringen gemaakt over het eiland. Want er, er zit er zoveel diepgang in, je kunt op zoveel lagen analyseren. Wow. En we hebben ook al redelijk wat gasten gehad, we hebben de meeste van de mensen ja. eigenlijk de meeste hebben, gehad. We, hebben we, hebben we ik gehad. Ik nog niet. Jij Jij nog niet. Ik wou net zeggen, er is er maar eentje die eigenlijk nee heeft gezegd. Dat is stom. Nee, dat is niet waar, ik kan nooit. Ach, kijk, maar de, daar je, Zometeen leggen we agenda samen, maak je geen zorgen. Maar vooral, ze hebben een ode gemaakt: een klein cadeautje, een song met de beste uitspraken van twee seizoenen: in Het Eiland. Dit komt live op Nationale Radio, iedereen kan ervan genieten. Luister en kijk mee. Evi en Christophe, die zijn jullie. <coughs> Export, basic info, werk rapport. Koop, ik, kot, ik bijgeef op de bootjes, zijn kapot. Groenteburgerlente burger, lente, sla de sponsor is de CNA. Linda Hombroek, Sonja Boeks. Aggressieve zot, Wat je nee. Sammy spot, een kiekendief. Michel komt uit het archief. Surprise me, OMD, Christa van K3. Stal, hey, gestaat op de website, man. Meneer Malart weet ervan. MV Drets, blijf aan boord. Leslie is vermoord. Go, go, go, go. Het Vlaamse kantoor levert perfect weergegeven. Go, go, go, sinal, no, go. En we blijven vissen naar een eilandisme. gele kaart half kaart met de zak op 21 maart. Bonnetjes, dynamiek, helikopter, vogelwiek, mooie groep netels van Tony. Paya. Roger, fijne Pede Sjoy. Zijne plant mee. Met brikamol, super de slaat op hom. Ja, Fien, jelly, satan, talisman. Er zit niets in, heeft geen belang. Staan blijven op de gang. Werk, veter, peerput, nieuw systeem, heeft geen nut. Vokselvijver zonder boek. dat staat nu toch in elke boek. En vooruit te warmen bril, want dat is wat Bucky wil. Op de paal in het water, Freddy heeft een kater. Go, go, go, go, Sinalco. Het Vlaamse kantoor heeft een perfect weergegeven. Go, go, go, go, Sinalco. En we blijven vissen naar een eilandisme. Hopla! Ziezo! Jullie mogen het meenemen, we moeten er niks voor hebben. Dankjewel, regisseur Jan. Dankjewel. Ook. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, de protpot. te act komen. Acteur Tom van Dijk. We kijken uit naar de Derde Reeks uit Thailand. Maar voorlopig om 14 max de eerste twee. Dankjewel, jongens. Dank, dank. Jullie gaan Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen, jullie voor twee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim, Radio 2. Clarence Clemens en Jackson Brown. Goedemorgen. Je gaat weer bijleren. Kom maar dichter. Want Xavier, goedemorgen. Goedemorgen. Onze nieuwe consumentenman van het programma Win-Win. Straks mm. om negen uur. Het is vandaag de laatste officiële koopjesdag. De solden. Ja, 31 januari. En dan vraag ik me af, is er iemand die gewacht heeft tot vandaag om dan... Ah ja, schema, zij zijn natuurlijk waar de grootste kortingen te rapen zijn. Heb je gewacht tot vandaag? Ik ben zondag nog gegaan. Zondag? Aan. Ja, ik ben zondag omdat het shoppingcenter toen open was. Ja, En dat was niet ver. Um, maar ik was gisteren teleurgesteld, want ik kreeg plots een mail van een winkel waar ik wel wat had gekocht. Dat die 10% extra geven in zolde. Oh. Dus die krijgen straks een bezoekje van Shema 6. Ja, voilà, exact. Ja, met en die zijn blik. zijn nog winkels die zo de laatste. Die een bezoekje krijgen. Nee, oké. Okay. Maar dus effectief, je bent op zoek naar mensen die nog de laatste dag gaan om te kopen. Ik ben wel of... benieuwd om te weten of er dan iemand is die op die, die laatste dag dan nog wil toestaan. En of er, en dat mogen dan handelaars zijn. Dat die misschien zeggen: Oké, okay, komt de dus laatste dag, we moeten er vanaf. Oh. Zoals op de markt tegen één uur. Just. Dan krijg je ook ja. nog zo hier kersen voor vijf cent. Deel uw badjes nu in de app van Radio 2 ja. en het gaat ook over je haar. Ja, we kregen een, een mail van Claude. Ik vond het wel een goede vraag eigenlijk. Waarom betaal ik bij de kapper minder dan mijn vrouw? Zoveel minder dan mijn vrouw, terwijl die ook niet zo gek lang haar heeft. Oh. Goeie vraag, toch. Ja, er is een groot verschil in. Hè? Ja, maar er is van alles, hebben we al gemerkt. Er zijn genderneutrale prijzen nu ook al bij kappers. Niet iedereen wil daaraan deelnemen. Um, ja, uh, Per minuut kan je ook betalen soms bij kappers. Oh. Van ze Vind ik wel heel eerlijk. Zijn ze 15 minuten bezig, zijn ze 20 minuten bezig? Enfin, dat soort verhalen. Goed, is het? Het in. Antwoord op de vraag van Claude. Allemaal in één uurtje win-win. Dan ga je allemaal volgen live bij ons in de app van Radio 2, VRT1 of gewoon op de radio. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo traag voorbij. Ik denk alleen aan jou. Even valt. Beloof je dat de zon straks voor je schijnt? Al lijkt het nu zo koud. You love to die G&J Crease en OT, dus kom wat dichterbij, kom maar een beetje meer dichterbij. We zitten met jouw haar. Ja, hoe lang ga jij naar de kapper? Hoe lang zit je daar dan? Uh, dat hangt ervan af. Als het gekleurd moet worden, vind ik dat dat heel lang duurt. Dit er soms twee, drie uur. Oh. Maar soms ga ik gewoon voor te wassen en te brushen. omdat ik geen zin heb. En dan is het maar uh, een half uurtje max. Oh, als je drie uur gaat, dan is het logisch dat je meer betaalt dan, uh, dan een mandje. Ja, neemt. vind je ik wet. ook. Ja, zo. klopt. Alle verhalen, alle vragen. Zometeen bij Win-Win. Deel jouw haarverhaal. Rust even in de app van Radio 2. Of als je na het laatste keer naar de solde gaat vandaag. Ook dat. Xavier staat voor je klaar met een tas. Maar oh nee, zonder tas. Op VRT Max. Alles goed? Een Radio 2 podcast van Evie Graaiaard. Ik wil die vraag graag wat meer body geven. En dus duik ik in de jungle van het leven en haal ik er één thema uit waar ik me in verdiep. Alles goed? Luister nu en ontdek ook alle andere Radio 2 podcasts op VRT Max. Chantal bespreekt het nieuwe interieur van Annemie. Oh, en overal kurk, hè. In de living, in de badkamer, in de slaapkamer. Oh, ik vind dat toch schoon? Maar ik kan dat niet betalen, hè?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 De meest betrouwbare tweedehandswagen vind je bij VAB. Jonge topocasies, direct leverbaar, met financiering op maat. Bezoek vab .be of onze showroom in Zwijndrecht. Krijg nu één jaar VAB mobiliteitsgarantie cadeau. VAB, weet er wel weg mee. Schat, zie je nu eens? Mm -hmm. De hond heeft de onze zetel kapot gebeten. Zeg, we hebben toch helemaal geen hond? Nee, dat zal al die van de buren geweest, hè. Die van de buren. Ja, oh. maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel? Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels. Hè? Nee, nee, nee. Één adres. Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colivak. Nu korting tot min 60% op Meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colivak in sint niklaas of op Crea.be. Van Kalster. Wat was er nog een zalige regen dus erbij? Ja, maar. En van die zwarte designkranen. Zeg, jij weet niet wat dat kost, zeker? Jawel, de 11. Hoe dat een elft? Dat je bij Van Kalster krijgt de nu 50% korting op alle sanitair. Oh, mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chic lichtbad, hè? Ja, en zo'n... Van Kalster! Nu salondeals. Met tijdelijk... 50% korting op al je sanitair. Bij aankoop van een badkamerrenovatie. Bezoek ons in Antwerpen of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be Op zaterdag 3 februari is het feest voor elke techlover. Want dan opent een nieuwe mediamarkt in hmm Wat zal ik aan doen? Een Apple Watch of toch mijn Fitbit? Je ontdekt er de nieuwste snufjes en ongelooflijke verrassingen. Tot 3 februari om 10 uur in Wynningham Shop Eat and Joy. Let's go. Als je haar maar goed zit, dan volgt de rest vanzelf. Maar toch krijgen we bij Win Win vandaag de vraag: hoe bepaalt een kapper de prijs? En daar gaan we graag mee aan de slag.